Bij uh, aflevering 1, de eerste echte aflevering. De eerste? Het Dwaalicht. Officiële. Met gasten. Met gasten. En, uh, ja, nu, nu zijn we even niet dezelfde gast, maar we hebben we nee. actief gezocht naar uh, nou, mensen in de buurt. <laughs> Om voor jou te spreken. Ja. Um, over één bepaald onderwerp. Ja, want uh, elke aflevering gaat over een bepaald onderwerp. De eerste aflevering was een beetje opwarmer, een beetje ons leren kennen. Maar de bedoeling is nu, zoals we het nu zien, om elke keer een onderwerp slash thema slash wat dan ook uh, aan, te, aan, te snijden. aan te snijden en diep in te duiken. En ditmaal is het, uh, er is hier iets niet pluis in huis. Oftewel, geesten in huis. Ja, geesten, ja, geesten en... en, en... Ja, andere, andere dingen die... Niet, entiteiten. Entiteiten, energie. Ja. Um, of wat je daar misschien zelf op kan invullen... of kan laten invullen door iemand. Ja. En voor mij is werkt die toch altijd wel al geweest geest in huis. In mijn achterhoofd. Ja. Ja. Maar het gaat niet over spoken. Of spookhuizen. Nee, het huizen. gaat niet over spookhuizen. Dat is weer... Uh, daar waren we al achter. Dat is weer een heel andere genre. Ja. Ja, ook leuk. We kunnen het er ook nog over hebben. Maar dit gaat meer over de huistuin en keukengeest. Dat was het. Precies. En de, de, de eerste huistuin en keukengeesten verhaal die we gaan behandelen. Ja, nou wacht even voordat we dat gaan doen. Oh, ja. uh, wat is jou, heb jij nog iets te vertellen over huistuin en keukengeesten? Gewoon in oh, God, iets ja. een herinnering, iets wat je hebt meegemaakt of gelezen of gezien... of iets anders wat je is bijgebleven? Ja. Ja en nee. Um, ik ben de scepticus van, van, van, van ons tweeën. En, <laughs> en je bent Thomas? Ik ben Thomas, aka Scully. Scully, je bent Marije, ja. Marije aka Mulder. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, um, ja, ik heb wel een soort van ervaring. En die is heel, heel lang geleden toen ik, um, ik denk een jaar of acht was. Uh, en ik ga het gewoon vertellen zoals ik me het herinner. Er zal niks van kloppen, maar zo zit het in mijn hoofd. ...was dat ik um, woonde in een nieuwbouwwijk. Uh, en ik had een slaapkamer helemaal op zolder. En uh, dat was en super gaaf natuurlijk. Had me, ik mocht ook uh, kiezen wat ik allemaal... Uh, ...wat ik op mijn muur had. Dus ik had zebrastrepen laten schilderen <laughs> door mijn vader op de muur. En ik had een schommel in mijn kamer. Het is allemaal super gaaf. Cool. Ja, maar het was ook wel een beetje eng. Op zolder. Want zolder is gewoon een beetje eng, weet je wel? Zeker als kind. En ook, ook rare dromen gehad van. Uh, ja, die, ik had bijvoorbeeld een soort van kast uh, daar, een soort van kruipruimte. En ik had dromen van uh, dat ik daar dan ondergedoken zat. in een soort van Tweede Wereldoorlog. En ik had ook wel dat je dan. Ja, als je onder je deken ligt, dan komt de, de als de enge man in je kamer binnenkomt... en je ligt stil, dan ziet hij je niet en zo. Dus het was ook wel een beetje creepy. Mm -hmm, mm -hmm. En um, ja, ik weet het niet of ik het nou gedroomd heb of wat dan ook. Maar ik droomde, laat ik het zo zeggen, op de overloop. Net buiten die kamer, maar nog wel op zolder... achter een soort van uh, verwarmingsapparaat. Daar zat een soort van... Uh, een, een soort van prinsje of zo. Een jongetje. En hij, hij was ook een beetje. Gloeide ook een beetje zeg maar. Dit droomde je? Ja, weet ik of niet. Dat, dit, okay, okay. Het is zo lang geleden. Dat weet ik niet meer precies. Ja? Maar het voelde, het, het voelde ook best wel echt. zeg maar. Hmm. Um, maar ik denk dat het een droom is geweest. Uh, en het is ook niet veel meer dan dat. Dus ik, ik zag hem. En ik weet dat het een soort van zielige persoon was ook. Um, ook van een beetje van mijn leeftijd, denk ik. En dat voelde inderdaad als een soort, in mijn herinnering, dat het een soort van prinsenkind was of zoiets. En volgens mij een week daarna zijn we verhuisd. Mm. Dus dat was extra, extra raar, zeg maar. Want ik had dus die ervaring en daarna waren we ineens gewoon weg uit die, van die plek. Zeg maar. Het was vlakbij een soort van heide. Waar ook heel veel ge gebouwd werd en zo. Het is een soort van. Ja, ik vond daar ook wel... Uh, ik heb een keer een oude pijpenkop gevonden... Oh, daar ja. Uit de geschiedenis. Ja. Um, en uh, ja, dat is niet zo'n hele uitgebreide ervaring of zo... Maar het uh, is me wel altijd bijgebleven. Mm. Want ik weet dat ik het eng vond. En ik weet ook dat we heel snel daarna weg zijn verhuisd. En dat dat best wel een opluchting was. En daarna hoefde ik er dus niks meer mee. Maar, ik, maar het voelde dus wel als een, een ervaring die iets iets met me deed, nadat... nou ja, als het een droom is, kan je het gewoon vergeten... en dan is het gewoon voorbij en dan was het eng. Maar het was wel blijven hangen... tot zover dat ik het nu nog steeds heb onthouden, zeg maar. Maar dat is één keer gebeurd? Nou, dat weet ik dus niet. Oh, dat kan, weet dat, je ook niet. Het kan ook zijn dat dat, dat misschien... Uh, want ik weet ook wel dat ik herhalende dromen heb... nog mm -hmm. steeds wel. Dus dat je het... Ja, hetzelfde, dezelfde dromen gewoon meerdere malen hebt. En ik denk dat dat met daarmee ook het geval was, zeg maar... En heb je dat weet je nog of je dit met je ouders hebt besproken? Nee, heb ik nooit met, met iemand besproken. Ah. Ik weet wel dat hij gewoon om de hoek van mijn slaapkamer een beetje zielig zat te zijn achter een verwarmingselement. Had hij nog een naam, weet je dat? Nee, had geen naam. Oké. Okay. Nee. Wauw. Ja. Impressive. Ja, misschien. Ja, ik weet yeah. het niet. Ja, het is. Um, ik heb er ook heel lang niet over nagedacht, maar omdat we nu ineens uh, over dit onderwerp spreken. Mhm. Mm kwam het weer uh, een beetje naar boven en uh, dacht ik, oh ja. En is de herinnering hetzelfde als hoe je een droom zou herinneren? Of zit er toch wel iets anders aan? Nou, ja, het wel iets anders of zo. Het heeft iets meer impact dan gewoon een droom. Want heel vaak als ik iets droom en dan word je wakker, dan is er misschien impact of zo. Stel dat je iets uh, verdrietigs droomt en je wordt uh, verdrietig wakker, dan is het na een tijdje is het wel weer weg of zo, die mm -hmm. emotie. En dit is gewoon iets meer blijven hangen dan dat. Hmm. Had meer impact. Ja. ja. Maar jij als scepticus uh, denkt niet dat dat misschien wel een entiteit in huis was. Ik weet dat kinderen heel veel fantasie hebben. Ja. En dat fantasiewereld een hele grote impact heeft op kinderen. Ja. Dus uh, nee. Nee, denk ik denk niet dat ik echt een geest heb gezien. Oké, okay. oké. Okay. En dat was mijn verhaal. Oké, okay. ja. tof. Dat had ik niet verwacht. Leuk. Um, ik heb niet een verhaal wat ik zelf heb meegemaakt. Maar wel um, iets wat heel erg, heel erg indruk heeft gemaakt. En dat was uh, in Ierland. En um, Ierland is sowieso al uh, een interessant land als het over deze onderwerpen gaat. Daar is volgens mij alles net wat, uh, zijn mensen er allemaal net wat opener voor. Voor um, onverklaarbare uh, ervaringen en dat soort dingen. Maar ik zat... Um, in de auto met mijn moeder en mijn zusje. En grappig is, is, we hadden het er laatst over... en we hebben het alle drie onthouden. Volgens mij, in one way or another. Sorry, voor het Engels. Uh, maar in ieder geval, we waren een radioprogramma aan het luisteren. Dat luisterden we wel vaker. Um, een praatprogramma. Ira en Engelsen, volgens mij, ook houden enorm van praatprogramma's. Het was al eindeloos gelul. Met je hoe het heet? Uh, iets met Jerry Ryan. The Jerry Ryan Show, volgens mij. Ja. Um, die is er inmiddels niet meer, hij is ook overleden. Maar in ieder geval, hij was altijd 's ochtends' en hij praatte echt over van alles. Mensen konden inbellen en het ging echt over van alles. En die ochtend zaten we in de auto en toen, ik krijg er soms nog steeds kippenvel van nu ook. En er was een vrouw die belde in en die vertelde: um, Ja, er staat hier een kind naast me, of in huis in ieder geval. Ik heb een, ik heb een kindje, een overleden kind in huis. Niet per se haar kind, maar. En. Um, nou, hij vroeg daar van alles naar. Ook heel erg uh, betrokken, heel empathisch. En de interactie was op een gegeven moment. zei ze ook: van ja, hij loopt nu de trap op. of de trap af, dat weet ik niet meer. En ja, hij, stil, hij kijkt me nu aan. Oeh. Maar het was op zo. Ik zat daar echt. Nou, ik kon gewoon. Het was zo. Ik geloofde het direct. Het was, zo, ja, het was zo pak. En juist ook omdat er helemaal geen spooky dingen omheen zaten. Of woe, nou geest in huis. Maar het was zo normaal of zo. Maar ze vond het wel heel eng. Dat was heel goed te horen. Um, en daar heb ik altijd over nagedacht. En uh, dat was voor mij ook een van de aanleidingen om het hierover te doen. Dat is me altijd bijgebleven, dat fragment ook. En toen, was ik, uh, toen hadden we het interview uh, wat we later gaan horen met mijn moeder. En toen was toevallig mijn zusje was er ook. En ik was er. En mijn moeder was er, allemaal in hetzelfde huis. En toen vertelde ik erover. En toen zei hij, oh ja, ja, dat weet ik nog, dat weet ik nog. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon eens googlen. Even kijken, Ghost Child Radio Ireland. Zullen we er nu even naar luisteren? Ja. Hij is about nine. Eight, nine. Eight, nine years of age. Can you describe what he looks like? Because you've seen him. Yeah, he's blond hair. And he's dressed in blue And does he appear to be happy Indifferent, sad No he just looks He doesn't smile or anything He just looks He just stares at you Yeah And how do you feel when he's looking at you Terrified Really terrified Are you afraid of him Yeah Yeah I am Definitely And What about your husband Mary Is he afraid of him Yeah Yeah Yeah, definitely. Yeah, as I said in the beginning, he didn't believe it all, but now he does and he just wants him gone. He says to me, if something isn't done about it, he said he's going to sell, sell the house like and leave. It's got that bad for him. Mary, can you go down the stairs and just have a look and see if there's anything there? Yeah, I'll go downstairs and I'll pick the phone up downstairs, okay? Oh, okay. Okay. Hello, Jerry. Yeah. Hi, yeah. He passed me on the stairs on the way down. He passed you on the stairs? Yeah. Where was yeah. he going? He's like... at the middle of the stairs now. Can you describe him for us? It's just the blonde hair and the blue shadow. And is he looking directly at you as you speak to us now? Yes. Is he moving? No. What does his face look like? I can't see his face, really. And he's just standing there on the stairs? looking at you. Yeah, he's gone up now. He's gone up the stairs now? Yeah. It's very frightening, very terrifying. Oh dear, I've no doubt it is. I'm shaking here, I have to sit down, my legs are like jelly. <laughs> Ja, ik vind het nog steeds echt een fantastisch fragment. Eigenlijk bijna dat ik denk: oh, moeten we dit wel aan het begin luisteren? Want dit kunnen we echt nooit overtreffen. Maar ja, zo so it. Um, we zijn hier niet om te overtreffen. Nee, oh nee, dat is waar. Het is geen concurrentiestrijd. Bla bla bla. Maar uh, ja, ik, uh, dat is me altijd bijgebleven. Zelf heb ik uh, nog nooit wat meegemaakt, zeg ik helaas. En ook wel gelukkig, want. Ik ben wel echt een enorme uh, angsthaas, echt enorm. En soms stel ik me wel eens voor hoe het dan zou zijn als je dan s'nachts wakker wordt en dat er dan opeens iets in je huis is of in je, in je kamer of zo. En dan denk ik, oh, ik zou echt verstijven van schrik. Maar misschien is het wel een hele andere ervaring, ik weet het niet. Ja, nou ja, ik denk dat wij in toekomstige afleveringen uh, niet omheen kunnen om zelf ook een uh, geest, een oproep, Sessie uh, te doen. Mm -hmm. Volgens mij daar hebben we het ook wel kort over ja. gehad uh, dat ik dat niet Dat jij dat gaat, gaat doen. doen. Jij ik vindt uh... het te griezelig? Nou nee, ik vind het niet zo griezelig. Ik weet niet hoe ik er tegenover sta om geesten die er niet om gevraagd hebben, uh, op te gaan roepen. Ja. ja. Nou, Daar gaan we nogal wat uitgebreider over hebben als we daar uh, aankomen. Ja. Maar. Ja. Um, nou. maar ik weet bijvoorbeeld wel, en dat klinkt gelijk heel dramatisch, maar soms heb ik het wel. Mijn vader is overleden. En ik weet nog wel dat ik af en toe dan hoop. Op Een teken of zo, ook al als ik af en toe en niet eens om ja, ik wil ook missen, natuurlijk ook, maar ook omdat ik het heel fascinerend vind vinden. Dus als we ook toen we met het medium wat later aan het woord uh, komt praten, dat ik dan toch hoop stiekem ergens me achter. Al weet ik, dat iemand dan zegt: Oh, oh uh, Marije, ik krijg uh, ik. Oh, nou ik krijg even wat door van je vader. Mm -hmm. uh, dit en dit, maar dat is ook nog nooit gebeurd. Ja, ja. heel herkenbaar. Ja, ik heb hetzelfde. Ja. Maar goed, het gaat meer over uh, letterlijk over uh, het hiernamaals ja. en dat soort zaken, dat is een ander onderwerp. Daar kunnen we ook Vandaag... allemaal nog verder uh, op in. Vandaag gaat het meer over uh, een vers verschijning in huis. En, aanwezigheid. Uh, nou, aanwezigheid en ja. wat je daar dan mee aan kan, ja. zeg maar. Ja. En uh, om te beginnen hebben we, uh, nou ja, we hebben dicht bij huis gekeken. Jouw moeder die heeft zelf een uh, uitgebreide ervaring hiermee. Ja, klopt. Zullen we naar luisteren? Ja, ja, lijkt me een heel goed idee. Daarin uh, hoeven we het volgens mij weer niet te introduceren. Want dat, uh, dat ze, kan ze zelf, kan zelf heel goed. We zitten hier in een willekeurig dorp in de Achterhoek. Bij mijn moeder thuis. En... Uh... Tussen Deventer en Zutphen. Tussen Deventer en Zutphen. Dat zoek zelf maar op als je het wil weten. Um, we zouden eigenlijk uh, op afstand interviewen. Vorige week, dat lukte niet. Vanwege mysterieuze redenen. Um, en nu ben ik hier. Dus mijn moeder en ik zitten naast elkaar. En toevallig is Sarah, mijn zusje, mijn moeders kind er ook. En die zit op de achtergrond een beetje te chillen. En uh, ik weet niet, misschien hebben ze ook wat te vertellen zometeen. Hop, het verhaal wat jij volgens mij uh, ons uh, gaat vertellen... Uh, ...speelt zich af in het ja. huis waar je ja, nu dat zit. Klopt. Kloppen. Ja, dat klopt. Ja. En, uh, maar daar woonde je niet altijd? Nee, daar woonde ik niet altijd. Hoe lang woon je nu hier? Uh, ik woon aanstaande september woon ik zes jaar hier in dit huis. Daarvoor heb ik twee jaar in een flatje gewoond, ook in dit dorp. Nou, en daarvoor... Nou, dat doet er eigenlijk niet toe, hè? Nou ja, Ierland is ook een heel spannend land. Oh ja, nee, daarvoor heb ik anderhalf jaar in Epsen gewoond. Bij familie. En daarvoor heb ik tien jaar in Ierland gewoond. Heb je daar eigenlijk iets spookachtigs meegemaakt? Nee. Oh. Ze zeiden telkens dat je van die leppertjons kon zien, maar dat was niet zo, hoor. Oh. En elfjes <laughs> heb ik ook nooit gezien. <laughs> maar ja, wel een, uh, verder wel een goede plek. Ja, Mysterie, ja, mysterie, paranormale zaken. Nou, dat weet ik niet, maar gewoon de hele omgeving en hoe dat voelt en zo. Ja. Ja. Nou ja, toen ben ik daar dus van teruggekomen en uiteindelijk kwam ik dus in dit uh, huis terecht. Kan je, kan je het huis een beetje beschrijven? Nou, het is, uh, ik noem het altijd een bejaarde woning, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Het ziet er eigenlijk van de buitenkant uit als de meeste standaard oudere woningen... Al is het nu sinds, ik uh, denk, een jaar niet meer alleen voor ouderen, hm. dit rijtje waar ik woon. Het is, het is niet per se een oud huis of zo? Uh, nee, het is, is zo. Ja, het is van 73. Ja. Het is zo uh, in, in de, een golf van allemaal nieuwbouw. Want die, deze hele wijk die is toen uit de grond gestampt. Dat, dat ziet er allemaal zo echt door zo woningachtig uit, weet je wel? Mhm. En um, dus je woont nu zes jaar uh, in dit fijne huis. Ja. En uh, daar heb je iets meegemaakt. En ik zou graag een beetje met je uh, zo chronologisch mogelijk met je willen doorlopen. Wat, er, wat, nou ja, hè, ik weet nog steeds niet precies wat het is sowieso. Maar um, misschien kan je vertellen van was het iets wat geleidelijk uh, wat je opmerkte in huis? Of hoe ging dat? Uh, ik had me dus uh, ingeschreven hier. Dus op een gegeven moment uh, kreeg ik bericht dat ik aan de beurt was. En dat, uh, nou, deze huisjes zijn niet voor iedereen zo geliefd, omdat de voorkamer vrij klein is. Dus er gaan meestal wat mensen voor je voor je aan de beurt bent. Dus ik was de derde. En um, uh, toen waren de kinderen van diegene die hiervoor gewoond had, waren het huis aan het opruimen. En ik dacht, uh, nou ja, alles was leeg en het was een uh, mooie dag. En ik dacht, nou, dat ziet er allemaal prima uit. Ik had een vriendin bij me, die ging meekijken. En die zei, ja, dat is allemaal, uh, allemaal hartstikke leuk, moet je doen. Dus dat heb ik gedaan. Maar uh, die dochter van die vrouw die mij dus hier ontving... Die vrouw was overleden kort daarvoor. Dus zij waren het huis aan het opruimen. En die vertelde me dat haar moeder uh, dus hier al dertig jaar gewoond had. Uh, verslaafd was aan sigaretten. Nou, dat kon je goed zien, want het was helemaal bruin. En dat ze eigenlijk nooit iets wilde. Weet je wel, dingen als dat ze dan een nieuwe keuken zouden kunnen installeren... van de, uh, van de woningbouwvereniging wilden ze niet. Dit wilden ze niet, dat wilden ze niet. Ze wilden gewoon helemaal niks. En er was dus ook verder niet zo heel veel uh, gedaan. Dus ik moest wel best wel veel hier aan doen, maar ik vond het toch allemaal leuk. Dus ik dacht, nou is goed, doe ik. En uh, ik ben hier uh, naartoe verhuisd. En uh, nou, wat ik net zei, ik zat niet helemaal goed in mijn vel. Dus ik was op, op zoek gegaan naar uh, ja, een beetje hulp... Dus ik had uh, zo wat gesprekken gehad en toen op een gegeven moment uh, waren er zo dingen in mijn verleden waar ik me niet zoveel her kon herinneren. En toen zei een vriendin tegen mij, oh dan moet je eens naar die en die toe gaan. Die doet een soort, um, ja, hoe zou je dat noemen Marij? een soort geleide, niet, niet geleide fantasie. Maar geleide meditatie. Een soort geleide meditatieachtige iets, weet je wel. Je doet je ogen dicht en je zit heel rustig en je wordt daar even voor ingeleid. En dan tot je eigen grote verbazing zie je opeens dingen voor je... die, uh, die later ook blijken te kloppen of zo. Mm -hmm. Dat kan je dan soms verifiëren. Was, was, dat, was dat een prettige ervaring of interessant of vervelend? Ja, dat was, ja, dat was heel interessant... En, uh, nou ja, zo uh, heb ik dus een paar dingen ontdekt. En op een gegeven moment uh, hadden we ook weer zoiets. En toen kwam ik bij haar, of een afspraak. En toen kwam ik bij haar en toen zei ik: Ja, weet je wat het ook is? Ik, ik vind dat huis. Ik zit daar nou een tijdje en ik vind het. Ik woonde er toen iets van drie kwart tot een jaar. Het was in de zomer, ja. Dus ik zal er wel ongeveer ruim een jaar gewoond hebben. En toen zei ik tegen haar: Ik weet niet, ik vind dat. Weet niet, dat huis vind ik niet prettig. Uh, het voelt ongemakkelijk. Ik, ik voel me niet op mijn gemak. Als ik op die bank zit, dan, dan heb ik een soort rare kou of zoiets om me heen. En, uh, dus ik weet niet. Als we dan even kijken, als we je even terug kunnen plaatsen in dat moment, zeg maar. Dat je, dat je daar hmm. last van hebt, als ik het zo mag noemen. Uh, kan je dat... Kan je dat... Beschrijven. Dus je, je zit in een in, in bepaalde ruimte, neem ik aan. En... Ja, in de kamer. En uh, is het dan een gevoel wat opkomt? Of, of, um... Ja, iets onbehagelijks, Iets van, van... Ja, je kan het gewoon niet uitleggen. Het is een soort gevoel... Uh, wat je niet kan omschrijven. Dat is juist het rare ervan. Dus in het begin denk je van... nou, ik zit zeker te fantaseren hier. Ik bedoel, wat kan er nou mee zijn? Het is een gewoon huis, niks aan de hand... En elke keer de, blijft er iets, iets vervelends. Iets, uh, iets waardoor je niet, niet echt 100% op je gemak voelt. Het gevoel hebt dat het niet echt jouw huis is. Weet je wel, je echt je home, zal ik maar zeggen. Uh, dus ja, wat zou dat zijn? Geen idee. Ik heb er wel een mooi woord nou, voor uh, bedacht. Oké. Okay, Onheimelijk. Onheimelijk. Ja. Unheimlich, zo voelde het. Het voelt niet als je huis, zoiets. Nee, het nee precies. Nou, nou heb je natuurlijk soms wel ook... dat je gewoon dingen een beetje moet inrichten... zoals je het leuk vindt. En dat, kan zo, dat, he dat heeft ook wel even geduurd... maar dat was het toch niet. Weet je, ik heb drie keer een andere kleur... op de muur gedaan... Maar dat was niet hetzelfde gevoel. En je had nee. toch ook die piramide? Was dat ook voor dat gevoel? Nee, die had ik toen nog niet. Toch? Oh, die had ik wel? Je Ja, die had ik wel. Ja, ik had zo'n piramide. Dan moet je even toelichten, misschien dus wat voor piramide dat was. Dat, <laughs> dat heette Xenomide, waarvan ik zelf nog steeds niet weet of zoiets werkt of niet. Maar goed, dat kreeg ik van een vriendin die, daar, uh, die, die er ook een had. En deze had ze laten nakijken. Dus ze zei ze, nou die kan jij die hebben en ik heb een nieuwe gekocht. Wat is een Xenomide? En dat is een soort piramidevorm met een kristallen bal erin, waar een licht onder zit. En dat heeft iets met afmetingen en piramides te maken. Vraag me verder niet hoe of wat. En, maar dat is voor het grootste deel uh, om je um, uh, te beschermen tegen. Um, hoe noem je dat nou ook weer? Elektrosmok en zo, weet je wel? Uh, wifi. Um, nou, dat soort dingen. Dat was niet voor dit gevoel? Dat was niet voor dit gevoel. Oh, oké, nee, daar, daar had het op zich niks mee te maken. Ja. Maar goed, dat vindt iedereen ook altijd hilarisch. En ik <laughs> weet nog steeds niet of het, of het helpt. Wij doet het nu niet meer, maar de piramides <laughs> staat wel boven, want dat op zich <laughs> schijnt al wel te helpen. Het slaapt heel lekker boven de slaapkamer, dus misschien heeft het Ja. Weer... Oh nee, maar hij had die piramide ook met uh, dat gevoel? Nee, te... die had daar niks mee okay. te maken. Nee, dat was toch wel iets totaal anders. Even tussendoor, maar de, de, nog even een vraag over de piramide. Maar hij doet het niet meer. Uh, hij loopt niet op batterijtjes, neem ik aan. Nee, hij, hij was op Elektra. Oh wel? En hij is er blijkbaar mee opgehouden. Oké. Okay. Want, uh, nou ja, hij was, hij was natuurlijk ook al uh, niet zo heel nieuw meer. Want zij had hem ook al een heleboel jaren gehad. Ja. En, uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, dus toen heb ik dat allemaal verteld. En toen zei die vrouw waar ik was. Uh, ze zegt nou. Ik weet niet of we dat zo kunnen bekijken. Want we hadden daar zo'n gesprek over. Maar op een gegeven moment. Kwamen we daar ook niet echt veel verder mee. En ik kan me niet meer herinneren. Of we nou ook zo'n geleide meditatie daarover hadden. Maar ze zei. Ik ga het op mijn me, op me eentje bekijken. Ik ga me daar thuis op uh, intunen. Of waar ze dat ook deed. En dan. Dan hoor je van mij. Dus we hebben een nieuwe afspraak. En dan vertel ik je wat ik allemaal tegengekomen ben. Nou, ik heb haar verder niks over dat huis verteld. Uh, ze zei dat ze zich dan... Uh, ja, hoe noem je dat? Afstemmen op jou? Afstemt op mijn huis. En wat daar aan de hand is. Oh nee, wacht. Ze wist nog niet dat het over jouw huis ging, toch? Ze ging gewoon afstemmen op dit gevoel. Ja, ik had wel, natuurlijk wel gezegd... ...ik voel me niet op mijn gemak in mijn oh, huis. Ja, ja. Nee, dat is, waar, dat is waar. Dus ik neem aan dat ze zich... Uh, ...ja, het is alweer een tijdje geleden hoor... ...dus ik kan me niet alles zo in detail uh, herinneren. Maar goed, zij ging zich dus daar helemaal op afstemmen. En ze wist verder uh, niet van, van wie hiervoor gewoond had en zo. Uh, en wat voor huis het was en alles... ...daar hebben we het eigenlijk helemaal verder niet over gehad... Nou, uh, dus toen heeft ze dat gedaan. En toen? En toen kwam ik de volgende keer terug. En toen had ze een heel ding uitgetypt met wat ze allemaal, een heel verhaal met wat ze allemaal tegengekomen was. En toen zei ze van nou, er zit een oude vrouw bij jou op de bank. En die, die heeft daar gewoond en die is dus, zoals zij dan zeggen, overgegaan. Maar ze wil niet weg. Ze wil daar niet heen. Dus ze blijft in je huis zitten. Ze gaat gewoon niet weg. <laughs> dus mensen die uh, overlijden. Die worden dan geacht naar een uh, blijkbaar andere dimensie te gaan. Maar zij dus niet. Ze kon zich niet losmaken van dit huis. En ze bleef gewoon op de bank zitten. En ze had geen zin om weg te gaan. En ze wilde niet dat ik daar kwam wonen. Dat was namelijk nou mijn vraag. Want dat hoeft niet per se te zijn. Ja. Ja. Dus jij was eigenlijk een indringer. Ik was een indringer, want zij, ja, blijkbaar wilde ze toch nog steeds in dat huis blijven of zo. Mm -hmm. En. Um, um... Ik wil er nog, nog een vraag over stellen, want. Um, had je, zeg maar, dat, dat gevoel wat je bekropen, had je dat. Um, in één bepaalde ruimte van het huis of was dat door het hele huis heen? Nee het, was, nee, het was eigenlijk voornamelijk in de woonkamer. Gewoon specifiek daar, ja. Ja, en ja. Dus, dus je kreeg dat. Uh, je, je was bij haar op, uh, weer op bezoek. Ja, voor een afspraak. En toen zei zij dat dus tegen mij. Nou, die vrouw die zit daar, die zit daar steeds uh, bij wijze van spreken die sigaretjes te roken, wat ze altijd al deed. En ze wil daar ge gewoon niet weg. Ja. Ze, ze. Nee, en ze wil niet dat jij daar komt wonen. Nou. Oké, okay. Ik dacht van, ja, dat kan, dat, dat kan ik wel zo. Ja, dat klinkt voor mij toch niet heel raar. Mm -hmm. En uh, ja, want ik ben zelf niet zo van het bovennatuurlijke. Maar ik heb wel vaak dat je plekken hebt waar je je goed voelt of niet goed voelt. En ik had dus hier duidelijk iets van, ik voel me hier niet op mijn gemak. En ik kan ergens anders soms komen. Je hebt bijvoorbeeld hier een camping bij. Daar heb ik altijd zoiets van, oh zo, dit is een fijne plek. Hm. Dus dat soort, soort, ja, wat is het, energie of zo, dat, vo, dat voel ik wel. Ja. Toen zij zei, nou, laten we maar gaan vragen of ze weggaat. Toen kregen we weer zo'n meditatie... Um, wat zei ik nou? Geleide, meditatieachtig meditatieachtige ding. Dus ik moest mijn ogen dicht doen en me ontspannen en rustig gaan zitten. En zij begon, ze deed dan eerst een stel aan inleidende vragen altijd. Om een beetje in de moe te komen, zogezegd. Toen zei ze van, nou dan gaan we voorstellen dat zij daar op die bank zit. En uh, we gaan vragen wat er precies is. Nou, dat bleek dus dat zij dan daar wilde Ze wilde gewoon niet weggaan. En ze, ze wilde niet dat er een nieuw iemand in huis kwam wonen. Dat, dat, nou, dat, zei, dat zei zij dan. Uh, die therapeut zal ik maar even zeggen. Dat was dan het gesprek. En uh, toen zei ze op een gegeven moment... Ja, maar je kan hier gewoon niet blijven. Want Geesje Maria die wil hier wonen. Ja, maar dat, uh, nou ja, daar heb ik toch niet zoveel zin in. En... Uh, hoe ging dat toen? Ja, mag ik daar nog altijd en... over vragen? Want um, ja. dus het, het medium... Zij diende dus eigenlijk... Ja, een doe maar soort... even medium, ja. Ja, het klinkt als een mediumschap. Dus, uh, zij, zij sprak eigenlijk met de, uh, de, de, de woorden van die persoon. Als ik het goed begrijp. Ja, ja. ja. zij zei dus ik... wat die persoon dan tegen haar zei. Zo zou je het kunnen zeggen. Die, vrouw, die oude vrouw dus. Voerde zij dat gesprek, zeg maar... Heen en weer met zichzelf, zeg maar. Of, of, of was het een gesprek met, met jou? Stelde zij jou vragen? Nee met, met, ja, nee, met mij. En ja, een beetje, beetje zijdelings. Want op een gegeven moment... Als ik me nou heel goed herinnerde... Uh, want ik was dan ook zo'n beetje in zo'n meditatie... Moest ik mezelf voorstellen als een jongere uitgave van mezelf. Als een kind. En... Uh, uh, moest ik dus aan haar vragen... wil je alsjeblieft weggaan? Hmm. En waarom dat nou niet, niet precies was als volwassene... dat heb ik geen idee meer van. Hmm. Maar ik was als het ware een soort klein meisje... en ik zei, of nee, misschien ook niet. Nou, ik weet, dat weet ik dus niet meer helemaal precies... maar ik moest dus aan haar vragen. Zij zei, te, zei die therapeut of dat medium, zei tegen mij... vraag jij aan haar van of vertel haar waarom je hier graag wil wonen... en dat je het gewoon niet fijn vindt dat zij hier zit. Want jij wil graag je eigen huis hebben. En uh, nou, dat heb ik dus gedaan. Vond je, dat, vond je dat raar om te doen? Nou, eigenlijk niet. Het was, dat is, was dus het frappante met die meditatieve toestanden... dat het helemaal niet raar was... Terwijl ik dat altijd wel vind. Wat ik wel, denk van, jou. Maar dat was dus helemaal niet raar. Het was heel normaal. Ik geloof dat het daarna zo was... dat ik me als een jonger iemand voor moest stellen. Omdat dat dan bij haar beter zou werken. En moest vragen of zij gewoon weg wilde gaan. Dus dat ik er als het ware aan de... Aan, als ik me goed herinner hoor... aan de hand kon nemen. En zeggen van, ja... Je moet... Je moet gewoon echt weggaan, want ik wil hier gewoon graag wonen. Ja, en dat was ik dus niet zelf, maar dat was dus een soort jongere versie van mezelf. Een kinder kinderversie van mezelf. Die vroeg aan haar, wil je, wil je dan toch alsjeblieft weggaan? En toen zei ze, ja, dat is goed. Hmm. Nou, dat was eigenlijk alles. Ja, het duurde natuurlijk wel een uur of zo, maar... Maar ze zei, ja, dat is goed. En ja. toen was ze ook gelijk weg. En toen, op, uh... Ja, dat weet ik. Ik weet niet hoe dat werkt okay. verder. Maar goed, op een gegeven moment was het. Want jij kwam vrij kort daarna dat ik daar geweest was bij ja. haar. Het was helemaal niet zo lang daarna. En toen had ik zoiets: hilarisch. Marij, moet je nou eens even horen. Weet je wel? Want was het dat zelf? oude In vrouwtje. Van, zeg maar, na deze ervaring, dat je bij haar was geweest en toen kwam je hier terug en toen? Nou, toen direct niks. Maar je niet zoiets van, oh het voelt fijner hier. Nee, oh, dat niet. nee ik, ik, ik was gewoon dingen aan het doen en het was meer dat jij dat voelde. Ik voelde me wel beter, ja. maar niet zo, het was niet hetzelfde als ik me daarvoor vervelend voelde. Weet je wel, ik had niet, hoe moet je dat zeggen, ik had niet zo, opeens iets toen ik thuis kwam of twee dagen later. Oh wauw, nou het voelt echt een stuk beter hoor, maar gewoon oké. Okay. En ik ging gewoon mijn dingen doen. En ik, ik realiseerde het geloof ik, niet eens zo direct. Terwijl dat vervelende gevoel, dat voelde ik wel veel duidelijker. Weet je wel, dus toen ik gewoon zeg maar in de kamer was. en me daar niet op mijn gemak voelde. dat voelde ik wel heel duidelijk. Maar toen het weg was, was het gewoon. Was je er gewoon? Was het gewoon oké? Okay? Ja, zoiets. iets was ik daar gewoon. En toen uh, kwam Marij langs, niet zo lang daarna, en toen vertelde ik dat allemaal tegen haar. Maar toen zei ze: Ja, maar dat vind ik, ik merk het gelijk. Jij ja, merkt ik het gelijk. Ik volg, als ik me goed herinner. Of jij maar, dat nog? Ik vroeg volgens mij: heb, jij, heb je geschilderd of zo? Dat, ik oh, ja, zeggen, ja, ja, je, ja, want zoiets. je was ook wel veel. Ja, ja, ja ook oh, Saar die vanuit de achtergrond wordt gezegd: Dat is zo. Uh, want jij je, je veranderde juist je ook wel. Ja, ook ik, maar, ik, ja precies. Dus ik had zoiets van, nou wat heb je nou? Want heb je je eens geschilderd of zo? Is het hier anders? Oh ja, dat was het. En jij zei, nee, ik heb helemaal niks veranderd. Ik nee. Het, maar het voelt echt heel anders. Je, het voelt wel lichter hier in ja, het huis. Ja. ja. Ja, dat was het. En toen, toen zei ik waarschijnlijk tegen jou... Oh, het ja. misschien komt het daardoor. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel ergens een beetje raar... dat, je, dat ik dat dan zelf niet zo heel duidelijk merk... Maar Marij die merkte het dus wel heel duidelijk. Ja, nee, maar daarvoor weet ik wel dat ik hier af en toe was. Ik weet niet, had jij dat ook, Saar? Dat je hier niet zo fijn voelde? ja. er Niks was iets ja? mee. Ja. Ja. ja, het was niet helemaal fijn. Inderdaad, vooral in de woonkamer. Ja. Dat je, en ik had ook zoiets van, nou, misschien ligt het aan mij of zo. Of uh, ik weet het niet zo goed. Ik geloof dat wij ook nog niet zo heel erg dikke mik waren zoals nee, we nu dat waren. Ook, dus ik had ja. ook zoiets van, nou, misschien heeft het daarmee te maken. Dat ja. wij gewoon niet zo lekker gaan of zo. Maar het was wel altijd als ik hier was, nou, zo vaak was ik er ook weer niet, maar dat het wel iets had. Sorry, man. En ik geloof vooral in het hoekje bij het raam, ja. waar ook die piramide op een gegeven moment stond. Ja, ja, uh, ja. Dat het is het... altijd dat hoekje daar geweest. Ja, ja, ja. echt. Uh, ja, je hebt dus uh, zo'n zo uh, raam van een, uh, van een woonkamer, en dan helemaal in het hoekje, zo, dat je zo net naar buiten kan kijken, waar nu de bank staat, inderdaad. Ja. Daar was het het sterkste. Dat dus je zat ja, van ja, er rot, zit iets ja. donkers of zo. Ja. Maar ja, ik, dacht, ik heb ook nooit gedacht, nou daar zit dan iemand. Maar wel iets van nou, het voelt ja. gewoon niet fijn. Nee, precies. Dat ja, wel. en toen weet ik inderdaad dat ik toen hier die ene keer kwam. En dat het echt, nou het was echt een wereld van verschil. Ja. Maar niet meer zo, ik bedoel ik denk, het voelde, het voelde als inderdaad je hebt je huis opnieuw geschilderd. En je ja, huis voelt er helemaal nieuw en fris en echt van jou. Ja. Zo, want, en uh, ja, dat was echt een heel een verschil. Ja, ja. Ja, en, en want het was ook, ik kon die bank niet hebben waar die nu stond. Nee, die staat nu ook in het hoekje. Dat want je zeg hij maar... staat nu hetzelfde als ik in het begin wilde doen, maar de, dat ging niet, dat voelde niet goed, ik kon daar niet zitten. Nee. Dus toen heb ik de bank onder het raam gezet en dat was wel oké, okay, maar, die, maar die, hij staat nu weer tegen die muur aan. Nou, dat voelde gewoon helemaal niet oké, okay. ik kon daar gewoon helemaal niet zitten. Ja. Het was echt heel, heel onprettig. Je kan wel, als je het goed bent, één foto maken, zeg maar, gewoon van het hoekje. Ja. Dan, uh, want dan is het misschien wel fijn als mensen dan luisteren en ze hebben van ja, want we hebben het natuurlijk over hoekjes, wij weten hoe die camera eruit ja, ziet. Ja, maar uh, dan kan je nog even zo'n ja. cirkeltje eromheen doen van over welk hoekje hebben we het nou precies. Hé, hey, en, uh, en voordat dit, dit allemaal plaatsvond, zeg maar, uh, wat is een beetje jouw kijk, of wat was jouw kijk op, uh, nou, op, op geesten of een aanwezigheid, zeg maar? Nou, ik weet niet wat ik daar verder van moet denken. Dit... Ik vond dit dus ook wel hilarisch, eerlijk gezegd, <laughs> om het zo maar te noemen. Ja, <laughs> nou ja en het heeft, uh, het heeft ook nog eens nut gehad voor je, heb ik het idee. Ja, nou, zeker wel. Ja, want het is er echt van opgeknapt, hoor. Het is, er, uh, ja, het is er echt behoorlijk van ja, opgeknapt. Absoluut. Want het was echt deprimerend ook. Ja. En uh, zit jij nou zelf ook in dat hoekje elke dag sigaretjes ja. te roken? Nee. Mm -hmm. Het nu echt weer de fijnste plek van het huis. Ik zit altijd in dat hoekje. Ja, ja. Oh, ja. Goed. ja. ja. Mm -hmm. misschien iets verder van het raam. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. Maar ik zit altijd in dat hoekje. En, en nu je zo denkt, van, een beetje een rare vraag misschien. Maar dan uh, je bent zo heel blij in dat huis. En je zit in dat hoek, ja. hoekje... Een beetje in het hoekje te zitten. <laughs> Voel je hem aankomen? Heb je, heb je ooit zin om dat huis te verlaten? Nee. Of ga je, dat, ga je ook rondspoken in het huis ooit? Oh, zo bedoel je. Ja. Uh, of ik nooit het huis wil verlaten. Nou, dat zou best kunnen, want ik heb er zoveel aan gedaan. Ja. En zoveel in de tuin dat ik misschien geen zin heb om weg te gaan. Maar ik stel het me meer zo voor, ik blijf hier wonen tot er een noodzaak is om weg te gaan. Maar als je zou overlijden, denk je dan dat je het ook het huis achter je kan laten? Ik vermoed van wel. Oké, okay, daar is een reden mucht over. Ja, ik vermoed van wel. Ja, ik weet het natuurlijk nooit 100 zeker... maar ik hoop dat ik tegen die tijd in staat ben om dat gewoon allemaal te laten gaan. Ja, precies. En niet meer vaste klampen aan uh, huizen of zo. Kijk, ik weet ook niet waarom die vrouw dat had natuurlijk. Nee, nee. Hè? Want we zeggen nu natuurlijk allemaal dat het een zagrijnig oud foutje was. Maar ik zit tegelijkertijd ook te denken. Nou, misschien had ze ook wel heel erg gereden om hier ja. te blijven. We weten natuurlijk ook niet wat haar leven was. Nee, we weten ook niet ja. wat haar leven was. Ja, ja. Maar ik merk wel. Ik doe, doe het wel altijd een beetje lacherig af, hoor. Van, uh, is, ja, het, ho -ho. is dat omdat je het echt lacherig vindt? Of omdat je het misschien ook een beetje... Dat er toch nog een beetje zo'n gênende ding nog ja. ja, precies. Dat is eigenlijk een beetje gek of zo. Dat is toch een beetje raar. Ja, moet je daar nou in geloven of zo? Maar ja, het voelde, het voelde wel zo of ik het kon geloven. Gewoon. Ja, absoluut. Ja, dat was natuurlijk ook het gekke Ik, Het was voor mij volslagen duidelijk. En uh, uh, nou ja, dat ze daar dus weg moest. En hoe zij dat deed, was toen ook allemaal heel vanzelfsprekend. En ze is weggegaan. Ja. Ja, en het is er inderdaad ook beter van geworden. En dat is niet alleen maar verbeelding. Nee, absoluut niet. Echt niet. Nee, nee, nee, echt dat geen was, nee, dat was echt geen verbeelding. Van, bij mij ook niet, hoor. Nee. Nou ja, het is natuurlijk gewoon ook leuk als je daar eigenlijk dan helemaal niet zo in gelooft. Maar het blijkt toch waar te zijn. Of er, er toch enige waarheid in te zitten. Dat is natuurlijk ook altijd heel grappig. Mm -hmm. Maar jij, uh, uh, je insinueert dat je, de, dat je eigenlijk, er eigenlijk hiervoor daar niet in, uh, in geloofde? Of, hoe moet nee, dat niet echt. Oké. Okay. Dat, die indruk had ik niet echt. Dat ik van. Uh, maar misschien nu nog steeds niet. Of, uh... Je was wel de onkruid. Voor, ja, ja ik was wel de onkruid. Voor. onkruid. <laughs> was de nee, nee je zou... de <laughs> we hebben nog aura-foto's gemaakt. Oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Aura-foto's in heel veel zo. Ja. waar wel zat. Ja, dat hebben we ook gedaan. Maar ja. Ik heb toch altijd een beetje een halfslachtige relatie met dat soort dingen. Hmm. Maar dat komt, dat komt misschien meer. Kijk, die, die, zeg maar, die vrouw, de medium, die was ook helemaal niet zweverig. Weet je wel? Dus dat, dat scheelde waarschijnlijk ook. En je hebt natuurlijk van die mensen dat je denkt, ja hoor, toch. Eh, maar maar zij, was dat, zij was dat verder totaal niet. Dus dat maakt het ook makkelijker om het dan eh, aan te nemen, hè? Snap ik, ja. En ook als je het zelf ook zo voelt dan. Dat je denkt, ja, oh ja, dat klopt, ja. Ja. Hmm. Nou, nou, dit was het. Ja, super bedankt uh, ja. Gees voor uh, het interview. Ja, leuk toch? Echt wel. Het, het, jammer is dat ik het me niet meer helemaal goed ik kan herinneren. Nou, ik vond dat het nog behoorlijk gedetailleerd was hoor. Ik ja. ook. Ja. Succes. Ik heb uh, ook oh. nog tuinonderwerpen, <laughs> uh, naai, naaiwerk, schilderen, daar ik ook nog iets over zeggen. Ik, ik wil je graag nog even uitnodigen voor de Regenpijp-podcast. <laughs> ja, regentonnen Regentonnen-podcast. Ja, ik ben van allemaal te thuis. Dit moeten we er wel inhouden hoor, Thomas. Nou, Thomas, uh, ik kende dit verhaal natuurlijk al van mijn moeder. Uh, jij nog niet voordat je met haar had gebruikt. Mm -hmm. uh, nadat we uh, de telefoon ophingen, of in ieder geval uh, de verbinding verbraken met elkaar. Wat dacht jij uh, toen. Wat, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het heel verhelderend. Uh, als scepticus zijn. Als scepticus zijn uh, <laughs> nou, vooral eigenlijk vond ik het inzichtelijk. Um, kijk, voor jouw moeder was het een probleem. Het was opgelost. En dat was verder prima, zeg maar. Voor mij zou het de consequentie hebben van um, over, overleden mensen zijn echt... Zeg maar. mm -hmm. En uh, wat ga ik hierna da daarmee met die kennis doen? Zeg maar. Wat voor impact heeft dat op mijn, uh, op mijn leven? Mm -hmm. um, en dat is iets wat vooral vaker terug zou komen, zeg maar, in uh, hoe ik naar dingen kijk. Uh, is dat als, als ik ervan overtuigd zou van overtuigd zou zijn of worden, dat uh, overleden mensen nog een invloed kunnen hebben op de. Op de de wakende wereld, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat zou maar behoorlijk, uh, uh, mijn wereldbeeld behoorlijk op zijn kop zetten, zeg maar. Je moeder gaat er heel matter-of-factly mee om, zeg maar. Dus die ja. zegt eigenlijk van... Eigenlijk ben ik heel nuchter. Uh, ja, daar kan je natuurlijk aannemen of niet aannemen. Uh, want ze heeft natuurlijk ook zo'n uh, piramide gekocht... Uh, <laughs> waar ze dingen mee doet ja. en dat soort dingen. Ja, ja. Um, dus ik denk dat ze wel op bepaalde manier al open stond voor, uh, voor dit soort interpretaties ja. van de werkelijkheid. En als ik uh, overtuigd zou worden van, uh, van, die, uh, van die interpretatie, dat het kwam omdat uh, een oud vrouwtje die in het huis heeft gezeten, daar, uh, daar nog steeds uh, rond spookt, zeg maar, mm -hmm. ja, zou ik... Uh, zou ik heel snel gaan geesten oproepen... of uh, iets in die daar actief mee uh, aan de slag gaan... of daar dingen over willen lezen... of uh, met mensen over willen praten. Nou, dat willen wij sowieso als podcast. Ja. Dat komt mooi uit. Ja. Uh, zelf geloof ik daar niet in. En dat zou ook niet zo snel gebeuren. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus mijn wereld is niet zo op zijn kop gezet. Um, wat ik eigenlijk het meest uh, uh, frappante vond, dat hele verhaal... is dat jij zelf ook zegt van ik voelde wat zon zonder dat er in principe over gesproken was, dat je moeder daar uh, ook iets voelde op die plek. Ja. Dat is voor mij het meest opmerkelijke van het hele verhaal. Ja. Ja. Uh, ja, en dat op zich is zo jammer dat we... dat daar niet ander... ja, dat het alweer in de herinnering zit en dat er niet ander ja, bewijs voor is. Of in ieder geval dat we dat niet ergens hebben vastgelegd of zo. Ja. Dat... Uh, um, dat, dat ik dat zo heb ervaren... en andere mensen hebben dat volgens mij ook aangegeven... bij mijn moeder, van... hé, hey, er is echt iets significant anders hier in huis. En het is niet dat je de muur hebt geschilderd. Dus uh, ja, ja. Ja, dat is ook het enige waar ik op kan varen. Nou Zeker. ja... ja het enige, ik... maar... ja, dat is wel iets wat ik heel wat ik me heel goed herinner. Ja. Ja. En ik, ik, ik wil graag... Uh, ik, in mijn achterhoofd zit ik altijd te denken... van nou, wat is de rationele verklaring? Ja, de saaie verklaring of, of, zo, of zo te noemen. Mm -hmm. Uh, voor dit fenomeen. En uh, ja, ik heb hier te weinig info over natuurlijk. Uh, en, ik, en ik kan ook niet zomaar zeggen van... nou ja, met bepaalde logica kan ik niet verklaren... waarom jij het ook voelde. Nee. Snap je? Nee. Dat, dat maakt het spannend en interessant voor mij... Uh, waarom dat zo is geweest. Maar misschien kunnen we ooit in de toekomst... Uh, de mogelijkheid hebben om naar een plek te gaan... waar... Nou, nog niet uh, spiritueels opgeruimd, om ja. het maar even zo te noemen. Ja, ja, ja. Hè, om te kijken wat onze ervaringen daarvoor zijn. De verklaring kan ook zijn dat ik niet gevoelig genoeg ben voor dit soort dingen. Ja, ja dat is natuurlijk ook nog een uh, mogelijkheid. Maar dat, ja, dat is ook weer... Uh, ja, aan de ene kant kan dat. En aan de andere kant kan je het ook de, daarmee afdoen. Zo van, ja, je hebt niet gevoelig voor, voor, daarvoor, voor, daarom voel je het niet. Je? je kan het ook gebruiken om iets weg te wimpelen van... Uh, een kritische houding of een sceptische houding... dat mensen iets hebben van, ja, je bent gewoon niet gevoelig genoeg. Je voelt het gewoon... weet je Snap je, dat is, mm -hmm. het gaat twee kanten op. Uh, maar nee, het lijkt me zeker interessant... omdat nog eens... Uh, um, ik weet niet, nog niet direct hoe, maar dat, dat is... Iets langs de meetlat kunnen leggen. Zoiets, ja. ja, ja Dat we daar bewust over kunnen praten. Of missen, ja, um, ja. Bewust op dat moment ook van, oké, okay, we zijn hier... het langste meetlat uitleggen. Ja. Ja. Nou ja, misschien als we echt een, een spookhuis... een aflevering gaan doen, dat dat... Uh... Ja. Dat we misschien ergens een bezoekje kunnen plegen. Ja, misschien wel. Ja. Ja. We hebben nu uh, je moeder aan het woord gehoord ja. over haar ervaring. Ja. van het. Nou, Ik noem het even het spiritueel reinigen van, uh, van haar, uh, haar, haar huis. Ja. ja. En we dachten dat het natuurlijk ook interessant om te horen van iemand die dit soort uh, dingen zelf Doet. Uit, uitvoert. Ja. Uitvoert, ja. Dat is Nikki van happyholon.nl. Ja. Uh, ik stel voor dat we... Gaan luisteren naar het interview wat we met haar hebben gedaan. Nou, uh, mijn naam is uh, Nikki Koopmans. En uh, met mijn uh, praktijk Happy Home help ik mensen om van hun woning een krachtplaats te maken. En ik help ze om uh, uh, energetische issues op te lossen. Mm -hmm. En ik doe dat met uh, consulten en workshops en uh, online trainingen. Ja, en ik kan me voorstellen dat het niet iets is wat je zomaar ineens gaat doen. Uh, die praktijk, of uh, ja, mag ik het praktijk noemen? Wat je, die je ja, ik heb, niet een, ik heb niet een ruimte waar ik mensen uitnodig, maar ik ga naar de mensen toe. Dus ja, een, een mobiele praktijk misschien. Ik ja. weet ook nooit goed hoe ik het moet noemen, maar uh, ja, noem het maar een praktijk. Hoe ben je daar zo toegekomen? Wat, wat is een beetje jou, jouw weg hier naartoe? Um, nou... Toen ik een tiener was, zo'n middelbare schoolleeftijd, had ik al uh, op een gegeven moment in de gaten dat, dat ik meer informatie tot me nam dan uh, mijn gemiddelde vriend of vriendin in de klasgenoot. En ik had een bijbaantje en uh, daar werkte ik met iemand samen, uh, waarmee ik daar ook over kon praten. En dat is de persoon geweest die op een gegeven moment uh, zei van, uh, nou, misschien moet je eens een cursus intuïtieve ontwikkeling doen. Volgens mij moet je naar deze mijn toe. Nou, dat ben ik toen gaan doen. En um, toen kwam ik er eigenlijk achter van... nou, Ik ben dus niet de enige die... Meer merkt dan... De gemiddelde mens misschien. Mm. En um, ja, dat, ook een interesse. En ben ik steeds meer trainingen... En healingcursussen en dat soort dingen gaan doen. En op een gegeven moment kwam ik... Uh, zoals het dan gaat, per ongeluk... Op een... Uh, Wiggelroede training uh, terecht. En toen had ik zoiets van... ja. Maar dit is het. Dit is eigenlijk wat ik constant waarneem. En um, het bracht eigenlijk mensen, gebeurtenissen en plekken samen. En ik leerde toen dat dat uh, geomantie heet. En ja, dan, op het moment dat je dat weet, kan je gerichter trainingen gaan uh, volgen. En dat ben ik eigenlijk gaan doen? Zo eigenlijk een beetje. Eerst altijd vanuit een interesse. En op een gegeven moment dat ik zoiets van, ja, ik heb zoveel kennis nu verzameld. Het is gewoon zonde om dat alleen maar op een verjaardag aan iemand die toevallig geïnteresseerd is te gaan vertellen. En toen ben ik eerst gestart met een blog en uiteindelijk dus uh, praktijk. Je zei dat je in vroeg stadium al uh, iets, iets merkte. Dus je, je, je, je hebt een, een, een bredere intuïtie, zou ik zeggen, dan... Uh, ja, even normaal, je hoeft niet te vergelijken met iemand natuurlijk maar ik vraag me af van waar dat zich in, in uitte zeg maar. uh, is dat een gevoel wat je hebt of een, een bepaalde manier van waarnemen ja misschien allebei wel ik, ik, ik, ik, ik zou gauw niet 1, 2, 3 een voorbeeld maar ik kan me wel heel goed het herin gevoel herinneren zo van, ja, maar dat zie je toch gewoon dat merk je toch gewoon aan iemand of iets of aan de situatie en als je dan op een gegeven moment heel vaak erachter komt dat die ander dat niet heeft. Pas als je misschien iemand er expliciet op wijst. Maar ja, dan kan je altijd nog een ja of een nee krijgen van of iemand dat merkt. Maar eerder zo dan, dan um, dat het echt expliciet zich manifesteerde op een bepaalde manier of zo. Dat ik allemaal kleuren zie om iemand heen of zo. Dat, dat is meestal niet zo, maar ja. meer, meer op een subtiel niveau eigenlijk. Maar eigenlijk, ja, wat, het voelde voor jou waarschijnlijk gewoon normaal. En je kan daarachter dat andere mensen het misschien op een andere manier waarnemen. Als ik het... Ja, nou, dat is een van de dingen die ik geleerd heb op die allereerste training. Die was voor mij wel echt heel, heel belangrijk. Zo, van dat er verschillende manieren zijn om. En dat is denk ik een continu proces door je hele leven heen. Dat je je eigen uh, signalen en woordenboek en symbooltaal gaat leren herkennen, eigenlijk. Oké, okay, als ik. Dit waarnemen. dit verschijnsel, dat kan als je dan met een groep iets doet. De een neemt het misschien waar als een geluid en de ander als een kleur. En weer een derde als een kriebel aan zijn neus. Dat is voor iedereen anders. En dan ben ik wel benieuwd. Als je, want je zegt, het is voor iedereen anders. En is de, ik weet niet of oorzaak het juiste woord is, maar is de oorzaak als je dan met een groep bent voor iedereen wel gelijk? Zeg maar, de betekenis die mensen daaraan geven. Misschien is dat een beter woord. Ja, wat bedoel je met betekenis? Um, weet je, ja. als het gaat over een energie, kan je eigenlijk alleen maar zeggen van, oké, okay, dit is die energie, het gaat over deze aardbei. En dan weten we met z'n allen, oké, okay, we gaan nu intunen op deze aardbei. En dan gaat iedereen daar dat merken in zijn of haar lijf, gedachten, intuïtie, weet ik veel. En zo leer je langzaam, denk ik, van jezelf van, oké, okay, mijn natuurlijke stand is het eerste merk ik op, Bijvoorbeeld de kleur. Of het eerste wat ik opmerk is als ik er met mijn neus bovenop zit. Of juist heel ver af. Ja. En ja, dat kan je alleen doen door te oefenen. Mm, ja. Ik denk ook dat iedereen het op zich in zich heeft. Net zoals dat iedereen kan zingen of tekenen. Alleen, de een heeft misschien wat meer talent. De ander heeft wat meer interesse of wat vaker geoefend. En toen jij merkte, uh, zeg maar, in, de, in je puberteit, zo van... Hé, hey, ik merk dat ik uh, daarin uh, anders ben dan anderen. En dat ben je gaan ontwikkelen. Heb je dat altijd, uh, was dat voor jou altijd iets van, daar wil ik iets mee? Of dat is, uh, Vond je het altijd leuk? Of waren er op het moment dat je zat van, nou, doe mij maar ietsje minder eigenlijk? Nee, ik heb dat nooit als, als een, een probleem ervaren. Ik vond het altijd wel uh, interessant. Nog zoveel meer dan wat je eigenlijk in het normale dagelijkse leven, um, waar ik me mee bezig hield dan. Ja, het is gewoon heel lang een soort van hobby geweest, weet je. Eén gaat sporten en ik deed dat soort dingen, dus ja. Dat vind ik ook wel grappig hoe je het omschrijft. Ja, gewoon ja als... nou ja, weet je, ja. Later, veel later, weet je, kwam dat woord hoogsensitiviteit pas in de mode. En toen ik daar een beetje in begon te verdiepen, dacht ik van ja, maar... Maar daar heb ik ook, ja. en heel vaak uh, wordt het uh, als een probleem ervaren. Maar ik heb dat zelf nooit als een probleem ervaren. Natuurlijk denk ik ook wel eens van, nou, ah, kan wel even minder, maar ja. Ja, of misschien mensen ja. in je omgeving die het niet snappen, misschien. Kan ik me zoiets bij voorstellen, dat zijn mensen zijn... Die ja, ook... ja, maar ja, dat is dan van die ander, toch? Ja, ja dat... zeker waar, zeker waar, ja. Maar ja. ja, als je misschien jong bent en... Uh, en... Je snapt nog niet helemaal wat het precies is. Ik kan me voorstellen dat, dat er ook al ja, mensen zijn die, die dat niet snappen. En dat uh, ja, maar raar vinden of zoiets. Ja, nou dat is zeker zo. Ik heb dus ook zeker heel goed geleerd mijn mond te houden. Sommige dingen kan je misschien beter niet zeggen. Want dan worden mensen boos of ze worden, voelen zich aangevallen. En dat is wel iets waar ik uh, nou ja, de laatste tien, vijftien jaar zeker doorheen gebroken ben. Maar nog steeds vind ik de hulpvragen de allerbelangrijkste. Want uh, ik ga niet zomaar in het wilde weg mensen lopen adviseren. Of zeggen van er is dit of dat aan de hand. Het gaat ja. me helemaal niks aan uiteindelijk. En uh, je hebt dus nu sinds een tijdje de, de praktijk. Sinds hoe lang ben je echt op die manier ermee bezig? Nou, ik zou het op moeten zoeken. Ik denk een jaar of zes. En hoe vinden mensen jou? Nou, meestal eigenlijk net zoals jullie. Ja, gewoon via uh, Google. Via Google. Um, want ja, de problemen waar mensen mee komen zijn niet altijd alledaags. En dan ga je eerst zoeken, denk ik, uh, op internet. Um, en uh, mensen waar ik dan thuis kom zijn dan vaak ook niet eens de mensen die mij al volgen. Op social media of mijn mijn mailinglijst of zo. Dus ja, bloggen werkt. Ja. ja grappig. Uh... We zaten ook te kijken van wat, hoe moet de titel zijn van, onze, van deze aflevering bijvoorbeeld. En uh, we zijn nog niet helemaal uit. Maar ja, geesten in, in huis is een bepaald. Bij geesten denk je misschien snel aan overledenen. Um, en ja, hoe zie jij dat? Waar, wat een beetje de oorzaak, zo, zo, gezien de, de, de mensen die bij je langskomen, zeg maar. Hoe zou je dat, zou je dat kunnen duiden op een of andere manier? Nou... Ik zeg altijd energetisch verschijnsel. Mm -hmm. Of een fenomeen. Um, die kun je heel goed interpreteren als een overleden persoon. En als dat werkt voor het verhaal, dan is dat toch prima. Mm -hmm. Als het gaat over... Um, en daarin verschil ik misschien een beetje van, van uh, collega's. Um, ik vind het altijd heel belangrijk dat de bewoner zelf of de cliënt zelf... Tot inzicht komt. Dus als de bewoner zelf zegt. van Die energie vertegenwoordigt voor mij. Uh, weet ik veel. Tante Trus op zolder. Is, uh, zeg ik dan altijd maar. Mm -hmm. Dan is dat prima. Als, als de bewoner. Dat interpreteert als. Um, godin uit Egypte. Is dat voor mij ook prima. Want het is eigenlijk. Een, voor mij. Uh, symbooltaal. En het verhaal wat, wat die energie dan vertegenwoordigt, dat heeft altijd een resonantie met de bewoner. En op het moment dat ik de bewoner ga vertellen van, nou, dat is inderdaad tante Truus en die komt dit en dat vertellen. Dan wordt het eigenlijk een soort van verhaaltje. Hmm. En een verhaaltje legt een persoon makkelijk naast zich neer en zorgt niet voor transformatie op het moment dat je zelf een inzicht opdoet, dus de bewoner zelf... dan verandert er eigenlijk iets in, nou ja, dat zeggen ze dan, in frequentie. En ben je dus niet meer aantrekkelijk voor gelijke vormen van die energie. Want als ik, als zijnde Nikki, die tante Trus op zolder weg zou jagen... of op zou lossen, of nou ja, wat dan ook... dan hangt mijn bewustzijn eraan op het moment dat ik omval dan trekt die bewoner een, een versie van hetzelfde verhaal aan. En dat kun je een beetje vergelijken met de dynamiek van... Nou ja, iedereen heeft wel een, een vriendin... die altijd maar die foute partner aantrekt. Mm -hmm. Je hebt er vijf op een rij, zijn vijf dezelfde mannen... maar het zijn niet dezelfde mannen. Maar ze hebben allemaal iets hetzelfde. Dus eigenlijk gaat het over die dynamiek. Ja. En op een of andere rare manier... zijn het ook heel vaak mensen die dan bij mij komen... die al heel veel collega's langs hebben laten komen. Ofwel collega's, ofwel de kerk. Of nou ja, er zijn zoveel manieren om energie te transformeren. En als ik dan vraag, heeft die persoon ook met jou gewerkt? Dan is het antwoord heel vaak nee. Dus als ik je goed begrijp, en verbeter me vooral als, ik het, uh, als het verkeerd is, uh, zit voor jou um, het energetisch fenomeen zit bijvoorbeeld niet... In een huis. Eigenlijk zoals we het met, met het gesprek met mijn moeder over hadden. Van ja, uh, We hadden het over de, de oudere vrouw die in het huis zat. En mijn moeder kwam in dat huis. Maar voor jou uh, gaat het over. Iemand die in dat huis komt. Neemt iets mee. Of reageert op wat er in het huis aanwezig is. Ik probeer het nog even wat meer tastbaarder te maken voor mezelf. hoor. Daarom uh... Waar je woont is niet toevallig. Er is een ja. reden waarom je op die plek komt. Die plek ja. heeft een bepaalde vibe. Waartoe de bewoner zich aangetrokken voelt. Wat, wat de reden daarvan ook is. Ook al lijken de omstandigheden soms dat het heel toevallig is dat je daar terecht gekomen bent. Omdat het universum onderling afhankelijk van elkaar is. Uh, interdependent zeggen ze zo mooi in ja. het Engels. Is er, een, is er een resonantie tussen de bewoner en het huis. En dan alles van dat huis. Dus dat kan ook zijn de geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. En dat kan best zo zijn... dat um, als ik in dat huis zou gaan wonen... dat ik nergens last van heb. Ja, mm. Wat je dus vaak op. ziet... Je, met spookhuizen... is dat er mensen toe aangetrokken worden... bij wie het thema... wat dat energetisch verschijnsel... in die woning vertegenwoordigt... ook ergens in hun leven speelt. Mm. In een andere vorm misschien. Ja. Maar op het moment dat, die, dat inzicht er is die resonantie tussen die twee verhalen... dan pas kan je eigenlijk die energie vrijgeven... want dan heeft die shift plaatsgevonden. Het is eigenlijk een soort van interactie... tussen de persoon en de, en de locatie in dit geval. Ja. Ja. ja, dat is het natuurlijk altijd. Want het enige wat er bestaat is relatie. Ja, mm. ja. Nee, ik vind dat een, een hele boeiende, boeiende invalshoek. En ik zat er al over te denken... ook met, uh, met het interview met je moeder... Mm -hmm. Van in hoeverre bracht zij een, een rugzakje mee hmm. het huis in? Ja, ja. En resoneerde dat met dat huis? Of, nou ja, ik, ja. ik, ik ben zelf niet expert genoeg om daar verder iets over te zeggen. Maar dit, ja, dit soort dingen is geschoten wel door mijn hoofd. Oh, grappig. Ja, voor mij was het dus helemaal niet zo. Dus daarom heb ik een beetje een soort van mindblown-achtig. Uh, dat ik denk, oh, wow, wacht even. Ja, Want ik heb altijd zo'n idee erbij gehad van... Je gaat ergens naartoe en daar... Is iets, een geest in huis, zullen we het maar zeggen, en die ga je dan ervaren. Ik heb helemaal, ik no en dan heb je, dan, ga, dan dan ontstaat er een relatie. Maar ja, ik moet echt even, ik heb een hele shift in mijn hoofd. Hm. Ja, merk ik. Nou, als ik een ander voorbeeld geef, um, die zijn er ook genoeg als je het hebt over energetische aardeorganen, laten we dat maar even zo noemen. Mm -hmm. Uh, aardstralen. Dat is een term wat heel veel mensen gewoon wel kennen. Ja. Er zijn mensen die van tevoren, voordat ze gaan verhuizen, iemand zo'n woning laten checken, van is dit allemaal wel oké? Okay? Nou, de woning wordt goed bevonden, ze trekken weg van een plek waar ze al dan niet problemen hadden, gaan daar wonen. En binnen x aantal tijd, en dat kan een paar weken zijn, maar het kan soms ook wel maanden of jaren zijn, hebben zich dezelfde verschijnselen gemanifesteerd als waar ze eigenlijk van weggegaan zijn. Mm. Dus ja, wat is dan oorzaak en gevolg? Dat is niet altijd even duidelijk. Maar ook in het huis zelf, weet je, dat mensen hun matras ineens gaan verplaatsen. Omdat daar de energie van een waterader te vinden is. En dat is niet zo prettig om op te slapen. Maar die wandelt die waterader gewoon mee. Of ze zetten precies een staande lamp op de plek waar dan een echte waterader zou kunnen zitten. Of waar die dan weer zo resoneert dat het precies altijd weer last heeft als ze op hun favoriete plekje in de bank zitten. Het gaat uiteindelijk om een thema wat in die persoon zit. Ja, super interessant. Ja, ja ik, ik, ben, ik ben echt verbaasd dat ik er zo anders tegenaan kijk. Ja, ik moet echt even het laten bezinken, maar op een goede manier hoor. Ik vind het echt heel interessant. Ja, uh, Stel jij nog even een vraag. Ik ben <laughs> nog steeds aan het, uh, aan het proces hier. Um... Als ik het zo goed begrijp, dan, dan ja, kom je bij veel verschillende mensen over de vloer. Ik zit even te denken, van als je, als je dan bij, bij iemand komt met zo'n probleem, is het dan ook een kwestie van jou om, dat, om dan te duiden wat, daar, wat precies dan de, de aard van de relatie is tussen de, tussen de persoon en de locatie daarin? Nou, eigenlijk is mijn rol uh, de taak van facilitator. Mm het -hmm. is dus, juist aan mij uh, om die persoon zelf die relatie te laten ontdekken. Okay. En soms is het mij binnen drie minuten duidelijk. Of op het moment dat de hulpvraag in mijn inbox komt, dat duidelijk. En heel vaak is het ook gewoon een speurtocht. Want het is altijd een klube. Het is nooit één ding. Het, is, het hangt altijd samen met allerlei andere dingen. En dat ga je dan helemaal uit elkaar trekken. En als je dan ja, vraagt, van, wat is dan de vraag waar de mensen vaak mee komen? Dat is eigenlijk altijd een versie van... Ik voel me niet thuis in mijn eigen woning. Ja, grappig. Dat... En, en, en, dat kan dan, en dat kan dan zijn omdat ze uh, merken dat ze eigenlijk de woning altijd ontvluchten. Of juist het omgekeerde: dat ze het huis niet uitkomen. Of dat ze zich bekeken voelen, of dat de kinderen bang zijn om te gaan slapen s'nachts. Of soms is het gewoon zo van ja, mijn kind vertelt dat ze dingen zien en ik zie het zelf niet. Help. Ja. Hmm. Maar dan gaat het meer over een stukje uitleg. Um, ja, dat zijn dan meestal de, de, de meeste soort vragen die bij mij in de inbox dan komen. En hoe ga je te werk als je bij iemand uh, thuis komt? Wat is uh, ja, Kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat in zijn werk gaat? Uh, veel praten eigenlijk. Uh, ik ben ongeveer een hele dag bij mensen thuis. En dan uh, de ochtend is meestal gewoon, ja, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat is er aan de hand? En dan gaan we alle ruimtes... Voelen, dan laat ik de mensen ook zelf voelen, want dat doen mensen eigenlijk nooit zo heel erg bewust. Echt gewoon, wat gebeurt er nou hier in die kamer? En daar, uh, laat ik zelf een wiggelroede vasthouden, dat je ook gewoon zichtbaar kunt maken wat er nou aan de hand is. En uh, vaak komt er dan nog veel meer verhaal. En uh, dat zijn dan voor mij natuurlijk allemaal aanwijzingen en patronen te kunnen herkennen. En die match ik dan natuurlijk met de energie die ik opmerk in, in zo'n woning. En vaak is dat ook al een moment dat er bepaalde energetische processen gedaan worden. Dan volgt er vaak een heel space clearing ritueel. En dat doet dan vaak wel met alle toeters en bellen. Dus met geluid en rook en naar het hele circus. Mm -hmm. Maar vertel eens wat het hele circus is voor mm -hmm. mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt. Um, nou, met, met de wierook lopen we dan door het huis. En uh, met geluid, uh, bellen, ratels. En uh, iedereen uit een heel gezin doet daar aan mee. Uh, daarna uh, drinken we meestal nog een kopje thee of iets. En dan gaan we nog een keer alle ruimtes af. Dan gaan we nog een keer voelen van oké, okay, is het nu anders? Wat is er anders? Hebben we iets gemist? Zit er nog wat? En dan sluiten we meestal af met, met uh, uh, iets wat ik dan noem, synchronisatie met het huis. En dan gedurende de hele dag, uh, wat dan noodzakelijk is voor dat gezin of dat stel of die persoon leer ik ze dan wat nodig is, zodat ze zelf energiemanagement in hun woning kunnen blijven onderhouden. En ik zeg altijd heel graag van, ik wil eigenlijk iedereen leren tanden poetsen, maar de wortelkanaal daar kom ik je wel helpen. Ja, ja. Niet ja. iedereen te kunnen, maar in principe vind ik dat iedereen zelf gewoon de verantwoording kan nemen voor de plek waar hij woont. En hoe ziet dat uh, tanden poetsen er dan uit? Hoe, hoe neem je verantwoording voor de plek waar je woont? Ja, nou, door bijvoorbeeld een, een energetisch proces op regelmatige basis doen. Als je merkt van, oké, okay, want hoe vaker je dat doet... Hoe, hoe, hoe beter jij weet welke energie jij in huis wil uitnodigen. Mm. En hoe beter jij weet hoe dat voelt... hoe sneller jij in de gaten hebt als het dat niet zo is. Als er iets komt wat er niet hoort. En dat is gewoon trainingen. Ja. En dat is uiteindelijk natuurlijk aan de mensen zelf... in hoeverre ze dat wel of niet doen. En geomantie, wat je eerder noemde, is eigenlijk... Uh, het de techniek die je gebruikt daarin, als ik het goed heb. Ja, geomantie is uh, Geo betekent aarde. In de Mantieken waren bij de Etrusken degene die uh, de aarde lazen, de waarzeggers. Dus eigenlijk geomantie is degene die de aarde leest. Ah, en ja, zijn, dat gaat van, van uh, kerkenbouw in de middeleeuwen en ver daarvoor tot de meniers en uh, Stonehenge en Wichelroederlopen. lopen. Feng Shui is ook een vorm van geomantie. En geomantie is dan het woord wat we voor de westerse traditie gebruiken. Maar er bestaat ook een christelijke geomantie. En je hebt ook nog vast toe. Dat is ook weer een andere vorm. Het komt uit de venische cultuur. Dus ja, geomantie is eigenlijk ja, een verzamelwoord voor heel veel technieken, disciplines, um, achtergronden. Oeh, wat een informatie allemaal. Ja. Ik moet het een beetje laten bezinken eigenlijk. ja. Ik zit even te kijken wat we nog in de vragen hebben. Nou, ik vind het nog wel leuk. Want we hebben het uh, in dat verhaal van mijn moeder bijvoorbeeld gehad. Over um, een bepaalde energie of een energetisch fenomeen. Zoals je het volgens mij noemt. Uh, om dat weg te laten gaan. En je had het net over het uitnodigen van, uh, van bepaalde energie. Als ik het goed begrijp. En waar wij in de eerste instantie op uh, kwamen. Of als je, als je gaat zoeken naar geesten in huis. Of je hebt het over verhalen daarover. Zijn dat vaak... Uh, negatieve verhalen en dingen waar mensen van af willen, dat ze zeggen van ja het voelt niet fijn of ik vind het onprettig ik wil hier van af, hoe vaak kom je mensen tegen die juist zeggen van nou ik wil, ik wil juist uitnodigen ik wil, ik wil juist iets naar me toe halen om het zo maar te zeggen als, je, als ik het een beetje goed verwoord nou nooit eigenlijk want mensen focussen altijd op het probleem en nooit ja. op, op uh, de oplossing en wat je aandacht geeft groeit, dus dat het probleem wordt altijd groter en groter. Wat ik ze dan ook probeer duidelijk te maken is van... je kunt je een beetje focussen. Maak sterker dat wat al goed is... in plaats van je te richten en te mopperen... op dat wat misschien minder goed is of minder prettig is. Want uiteindelijk gaat het daarom dat je je prettig voelt... en dat je je thuis voelt in je eigen, eigen woning. Ja. Zou je dat meer willen? Zou je iets hebben van... nou, ik zou het leuk vinden om juist die aandacht of de, daarop te leggen... in plaats van op het, het uh, negatieve? Ja, nou ja, dat is een kwestie van marketing, denk ik. <laughs> ja, nee, dat is ook zo. Mensen, ja. mensen zoeken een oplossing voor een probleem. Want als je geen probleem hebt, hoef je ook geen oplossing. Weet je, je hoeft het niet te fixen als het al goed is. Ja. Dus als mensen geen, geen probleem hebben in, in, in hun huis en zich gewoon op hun gemak voelen, dan is er ook geen enkele reden om mij in te huren. Anders dan dat je misschien meer zou willen weten over energie ja bijvoorbeeld, bijvoorbeeld of iets wil versterken of iets uh, het ja, is dat waar je een cursus of een training doen. dan ga je niet iemand zoeken die je kan helpen met het wortelkanaal nee dat is waar dat is waar ja als we die uh, inderdaad vasthouden dan is dat zo ja ik denk dat het verschil wat jij bedoelt misschien iets meer letterlijk is van stel ik heb een, een, een aanwezigheid in huis en we hebben zoals bij je moeder bijvoorbeeld geconstateerd dat het om een een persoon gaat is het dan niet ook mogelijk in plaats van om zoals bij haar gebeurd is... om het, om het, om het weg te laten... maar mm. te vragen weg te gaan... of dat ook niet een oplossing is... om samen te leven met zo'n... Bijvoorbeeld. Zo'n aanwezigheid. Ja. Maar als dat, ik jou... Zo, dat, ja. dat, dat, dat gebeurt ook. En dan, dan gaat het meer over educatie... zeg maar aan, aan ons levenden... van oké, okay, hoe ga je dan daarmee om? Want het hoeft niet altijd... een, een overleden persoon te zijn... die daar in de weg zit... Als dat wel zo is, dan is het eigenlijk, nou, ik denk rustig, 98% van de gevallen... ...iemand die niet weet dat hij dood is, of daar nog iets, een boodschap heeft af te geven of wat dan ook. Maar soms zijn er uh, verschijnselen die daar daadwerkelijk een taak hebben. Nou, dan, kan je, dan kan je ofwel het huis en de bewoner in een soort van andere dimensie zetten... ...zodat uh, het elkaar niet in de weg zit... Of als er eigenlijk niet echt een probleem is, dan gaat het alleen maar over uitleggen van oké, okay, dit is. het zou bijvoorbeeld een gatekeeper kunnen zijn van een portaal of zo. Maar nou ja, oké, okay, um, dit zijn ongeveer de regels, hou hier rekening mee en als het de spuigaten uitloopt, dan moet je ze dus of zo doen. Ja. Want je, sommige mensen hebben gewoon een speciale opdracht op een plek, maar weten dat niet van zichzelf. En hebben die samenwerking met zo'n fenomeen of een bewustzijn of entiteit of hoe je het ook noemen moet... Um, is daar een taak. En weten ze dat eigenlijk gewoon niet. Merken ze alleen maar van, nou, er is hier iets... en ik moet er iets mee, maar, maar ik weet niet wat. Ja. Dat kan ja. ook. En dan gaat het over van, oké... Okay, hoe kan je in vrede samenleven? Ja. Hey, en, en de situatie waar je zegt van... 98% van de keren uh, met een overleden persoon... weet deze persoon niet dat hij overleden is... of is er nog iets... Wat, wat, wat doe jij in zo'n geval? Nou ja, dat, dat hangt van het verhaal af. Het is altijd contextafhankelijk. Soms, soms is gewoon de erkenning alleen al voldoende. Maar die erkenning moet dan niet van mij komen, maar van, van die bewoner, want die heeft het zo-contract met de plek. Het zo-contract? Even de, het, het, het zielcontract, zeg maar. Even om, ja, dat is wat je bedoelt. Ja, ja. ja, het zo-contract, ja, ja. zielcontract. Je, ja. je woont daar met een reden. Ja. Je bent aangetrokken tot, tot een reden. En vaak, als het, weet je, als het gaat over stellen. Um, er is altijd eigenlijk eentje die meer een concessie doet op het huis dan de ander. En dat is dan vaak degene die uh, het uiteindelijke besluit neemt. Dus niet degene die de concessie doet. Dat is dan ook heel vaak degene met het zoekcontract. Het hoeft niet altijd degene te zijn die het probleem opmerkt. Dus een van de eerste vragen die ik vaak ook stel bij, bij, bij uh, een huisbezoek is van... Nou ja, vertel eens, hoe, hoe ging het met dit huis? Hoe hebben jullie het gevonden? Hebben jullie het huis gevonden of heeft het huis jullie gevonden? Ja, nou, dat is vaak een heel verhaal waar je ook al dingen uit kunt opmaken. Ja, ik moet het echt laten bezinken, merk ik. Het grappig. Ik had het niet verwacht dat het zo'n uh, zo impact zou hebben. Ja. Is er nog iets waarvan jij iets hebt van oh, dat zou ik graag nog, dat wil ik nog kwijt of dat hebben jullie niet gevraagd, maar wil ik toch heel graag vertellen. Iets wat er nog in je zit? Denk niet te snel dat je gek bent. Je, je, je, weet, je weet het als het niet klopt. Je weet het. En je weet het als het niet aan de kleur van de bank ligt. Of aan de, aan de behang. Je weet het. En ga dan op zoek naar iemand uh, die je vertrouwt en die, je kunt hel die jou kan helpen. Ja, vertrouw je gevoel daarin dus ook. Van jezelf als je dat ervaart. Ja, en, ja. en je gevoel, ja. Dat is ook weer een beetje een tricky ding, want... Heel vaak zeggen we vaak bij dingen van, het voelt niet goed. Maar ja, mm -hmm. iedereen weet als je uit je comfortzone moet komen, dat voelt nooit goed. Maar je, we je weet het van binnen, je weet het als er iets niet klopt. En als je niet weet hoe daarmee uh, om te gaan, uh, ga op zoek naar iemand die je erbij kan assisteren. Wat ik me dus afvroeg en wat ik dus niet heb gevraagd, wat ik nu jammer vind, is waar het over ging en waardoor ik eigenlijk zelf door in de war raakte, was dat zij het erover had van: oké, okay, het is, misschien begrijp ik het nog steeds verkeerd, een interactie tussen de persoon die in een huis komt wonen mm -hmm. en het energetisch fenomeen wat er, wat, wat er is. Nou, of je, en of je daar gevoelig, en voor, of je daar gevoelig voor, voor bent als persoon. Ja. Maar voor mij was dat bijna een, een soort gevoel. Uh, Daar had ik iets van: oh, kom ik nou uit mijn moeder? Nou, heel ja? simpel, want dan wordt het gewoon even op je moeder. Ja. Zou het betekenen dat um, je moeder is gevoelig voor die locatie? Mm -hmm. de, en op de locatie is een energetisch fenomeen aanwezig. Mm -hmm. En dat resoneert met elkaar. Ja. Dus dat betekent je, dat je moeder het opmerkt. Ja. En, en het ziet als of ervaart als iets, een, een negatief gevoel. Ja. Uh, en nee, dat kon ze ook niet helemaal plaatsen. En dan heeft ze iemand daarvoor ingezet om het, om het te kunnen plaatsen... en om die energie om te zetten naar, in dit geval, dat ze het huis zou verlaten. Ja. Dus zo zie ik een beetje haar uitleg. Ja, en, en, dat, en dat snap ik... Uh dat je er gevoelig voor, voor moet zijn, weet je... om dat te, te laten ontstaan. Maar dan denk ik, heb ik nog steeds zoiets van... maar in het geval van mijn moeder... met de oude vrouw die daar woonde... of die daar zat... die vrouw was er dan toch al los van wie er is... of je het nou merkt of niet. Want ze had ja. het op een gegeven moment ook over... Um, ja, mensen die dan niet weten dat ze dood zijn. Dan denk ik, nou, dan moet het ook maar net geluk zijn voor... Uh, die vrouw dat er iemand komt die dat aanvoelt... zodat, zodat je daar iets mee kan doen. Nou ja, het, het wordt natuurlijk, en dat zei zij ook, het wordt natuurlijk pas een probleem als je, als je die energie uh, negatief ervaart. Mm -hmm. Kijk, als je gewoon happy bent in je huis en het is ja. misschien extra leuk of zo omdat er een, een positieve energie hangt. Ja. Even zonder dat te duiden, dan, uh, dan is er niks aan, aan het handje natuurlijk en dan, dan, dan ben je gewoon gelukkig. ja moment dat je voelt van, oh, hier is iets niet pluis. Om het maar... uh -huh. Dat is misschien de titel voor de, voor de podcast. Er is hier is niet pluis. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja. Ja. Heel, om het niet gelijk op, op overleden personen te, ja. te plakken. Um, en dan ben ik ook natuurlijk gelijk mijn uh, draad kwijt. Uh, misschien als ik naar dat huis zou gaan, en het is heel jammer eigenlijk, uh, dat heb ik al eerder gezegd ook, dat uh, uh, die oude vrouw al uh, gevraagd is weg te gaan mm -hmm. voordat ik uh, zelf daar uh, mm -hmm. een bezoekje kon plegen zeg maar, als uh, onafhankelijk onderzoeker, uh, om eens te kijken van of ik dat, kijk, ik ben waarschijnlijk minder gevoelig voor dit soort dingen mm -hmm. uh, en het is natuurlijk uh, nou ja, dat, dat is een beetje wat zij suggereerde ook, van sommige dingen resoneren bij, bij sommige mensen wel en andere weer niet, dus het zou kunnen betekenen dat als ik in dat huis zou wonen, dat ik niks zou voelen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja, ja en wederom, dat snap ik. Maar dan denk ik even uit het perspectief van de overleden persoon. Ja. Uh, als ik daar... Ja, maar dat, nou, Misschien had, had ik dat meer moeten vragen. Dan denk ik, maar hoe is dat voor... het enigeendste fenomeen... of de even overleden persoon die daar is, mm -hmm. um, die daar is. Die dus misschien niet weet dat, dat die persoon dood is en daar dus aanwezig is, terwijl dat misschien helemaal niet prettig is... maar dat, dat, dat weten we niet, want dat hebben we niet gehoord. Uh... Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt, ja. je hebt compassie voor de overleden nou, persoon. In dit geval dan, zeg maar, als het een overleden persoon is. Nou, laten we, laten we daar gewoon even van uitgaan. uitgaan. Ja. in dit geval. Ja, ja dan denk ik natuurlijk... Uh, het, het, het gaat pas spelen als je ergens woont en het, je voelt je er niet fijn... Um, maar in het voorbeeld van die overleden personen... denk ik, ja, maar dat lijkt me ook heel onaangenaam... voor iemand die overleden is. En dat je daar dus dat niet weet of niet wegkomt daarvan. Mm -hmm. uh, als dat het geval is, want er waren dus ook andere mogelijkheden. Ja, dat ik dat dan ook uh, heel lullig vind. Sneeuw. Ja, nou ja, ja, maar, ja. ja, nou ja <laughs> uh, grappend, maar ook serieus. Mm -hmm. um, Nee, je, moet het maar, je moet je het maar voorstellen. Dat je ja. het zelf bent. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Maar, uh, nou ja. maar er komt een hele... Ja, we breken dan natuurlijk een hele nieuwe discussie aan. Over geesten... en hoe bewust zijn geesten... van zichzelf. Ja. Uh, ik heb natuurlijk ook vaak gehoord... van uh, dat het een soort van... bepaalde herhaling van acties is... die, die een geest doet. Maar dat het niet... Per se iets bewust is, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat, dat boort een hele nieuwe uh, put met vragen open, natuurlijk. Ja. Uh, en dat is ook wel vaker zo met, met deze onderwerpen, vind ik. Um, uh, en daar komen we later in een andere aflevering misschien nogal wel op terug. Dat als je uh, een overtuiging hebt, bijvoorbeeld van: er nou ja, zit een geest in mijn huis. Uh -huh. uh, en dat komt omdat ik zeg maar, uh, nou ja, ik was de sceptisch van aard persoon. Ja. Dus insert hier dat tune daarvoor. Uh -huh. Stel dat je overtuigd bent van het, uh, van er zit een overleden persoon in mijn huis. Wat dat doet met de rest van je wereldbeeld. En ik vond het dat wou ik nog wel even zeggen, want dat is wel grappig. Uh, want je moeder ging daar heel luchtig mee om. Uh -huh. En dat is, ik vond dat een hele, heel frisse inzicht. Want in mijn beleving tot dan toe is het zo van... als je gelooft in het bestaan van, van geesten... dat draait wat mij betreft een hele wereld op zijn kop, zeg maar. Dat zou allerlei gevolgen hebben. Ik zou heel graag willen praten met bepaalde personen. En dan bedoel ik echt niet beroemde mensen of dat soort dingen. Mm -hmm. um, terwijl het blijkbaar ook gewoon mogelijk is om daar... Uh, of op een misschien iets abstractere manier om te gaan, zoals uh, Nicky dat deed. Mm -hmm. Of om er, ja, ik noem het toch redelijk vlieren, fluiten uh, mee om te gaan. Zoals je moeder die zegt van, ja, nou ja, er was een probleem. Ik ben er onwijs mee geholpen. En daar ben ik heel blij mee en nu is het goed, zeg maar. Ja. Uh, terwijl ik dacht, ik zou denken van als ik een ervaring zou hebben... waarbij ik overtuigd zou zijn dat ik... Een, over, in contact ben geweest op een of andere manier... of dat nou door een soort van gevoel is... of wat dan ook. Met een overleden persoon... dan zou ik... Uh, maar dat is misschien... mijn aard. Hè? Iedereen verschilt zich... Uh, verschilt erin. Dus ik zou... onwijs gaan uh, verdiepen in het onderwerp. En, hmm. uh, uh, nou ja... Ik zal ook al het verklappen. We gaan ook waarschijnlijk iets doen van... of ik misschien iets van een... seance of een... Ouija-sessie... of iets, iets dergelijks. Ehm... Um, ik ben heel benieuwd wat dat uh, allemaal gaat opleveren. Maar uh, ja, dat is een beetje hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ik daarbij om zou gaan. Maar dat komt denk ik ook gewoon door hoe ik in elkaar zit. Mm -hmm. Nee, maar dat is ook heel interessant. Ja. Nee, dat ik... Uh, daarom moest ik denk ik zo, zo'n shift maken. En ook omdat het misschien af en toe behoorlijk abstract was. Ik ben nooit zo heel erg goed met abstract. Geloof ik. Weet ik niet. Um, dat ik toch meer het idee had dat... Je komt ergens en je bent een soort passieve ontvanger van wat daar is. En dat het gaat over. Natuurlijk, je moet er gevoelig voor zijn of niet. Mm -hmm. Maar. Um, nou, uh, gevoelig niet, maar wat zij zei, het moet resoneren. <coughs> zij is degene die de gevoelige persoon is. Ja. En je, in, in dit geval even je moeder weer erbij te trekken. Zij is degene. Je moeder is degene die het, het nare gevoel had. Zeg maar. Ja. Dus bij haar resoneerde het. En, het, en dat, het medium wat ze daarvoor heeft ingezet, die. Uh, nou, ik had net het goede woord ervoor. Die, uh... Deed er iets mee? Ja, die deed er iets mee, ja. <laughs> nee, ja, ja. Nou ja, en de, ik, dat snap ik. Alleen, ik had het beeld dus van... je komt ergens, je voelt iets... Uh, en daar moet je mee dealen. Terwijl ik van Nikki veel meer begreep van... Het is een wisselwerking. Het gaat dus ook over jou. En ja. dat, daar, had ik, daar heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat het ook over jou gaat. Uh, dus, dus dat het resoneert, omdat het iets raakt in jou. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ja. wat ik nu... Dat is toch wel waar het over ging. Zeker. En, ja. en dat is ook uh, wat ik bij het interview aan, uh, met je moeder in mijn achterhoofd had, zit had zitten toen ik vroeg van, nou, hoe voelde je op het moment dat je het huis inkwam? Hoe ging het, mm -hmm. hoe ging het persoonlijk met je los van, mm -hmm. van haar gevoelens uh, met het huis? Ja. Was ik ook benieuwd, gewoon naar haar emotionele staat of iets dergelijks. Dat is een beetje heftig, maar... Mm -hmm. gewoon om, omdat ik het wel het idee heb... dat daar ook inderdaad... Uh, dat dat een factor is. Ja, ja, misschien of is het dan, zijn. ja, misschien is het dan... omdat ik mijn moeder heel goed ken... en omdat ik ook weet dat ze dit nooit eerder heeft meegemaakt... maar wel eerder in staat is geweest... naar mij weten, maar dat was misschien niet zo waar ze zich zo voelde als ze zich toen voelde. En toen is het nooit gebeurd. Nee, weet je, ik weet dat mijn moeder zich vaker heeft gevoeld... zoals ze zich toen voelde, weet je, ongelukkig... Okay. of depressief, of met dingen bezig. Um, ja. En dat is natuurlijk nooit exact hetzelfde... want je gaat ook door bepaalde fases heen in je leven. Um, maar omdat ik dat wist heb ik dat dus niet zo sterk gelinkt. Ik had zoiets van, oh, ze komt nu naar huis... en mijn moeder is kennelijk op dat moment gevoelig ergens voor... of die, die aanwezigheid is zo sterk, dus dat voelt ze. Want ik heb hem ook gevoeld... en ik, andere mensen hebben het ook aangevoeld. Ja, met jou um, ging het niet per se slecht of zo? Nou, niet oh, op die manier dat het met mijn nee, moeder slecht ging... of nee. met iemand anders. Um, dus ik heb helemaal nooit nagedacht over een wisselwerking... Uh, daarin. Dus ook toen mijn moeder zei... Van, uh, dat zij zich moest voorstellen als klein meisje of zo in, de, in die therapie. En nu kan ik dat ook beter plaatsen waarom dat misschien zo was. Mm -hmm. Omdat daar misschien dat werd aangeraakt. Dus ik weet het niet, maar ja. dat ik, ik had eerst iets van... waarom mijn moeder zegt, nou wat heeft dit er nou mee te maken? Um... Ja, ik denk wat Nicky ook zei. Ik denk dat het te maken heeft met het kanaliseren van, van die energie dan. Om het even zo te noemen. Ja. Van het energetisch fenomeen. Um, uh, om het voor de persoon zelf een naam te kunnen geven... of een plek te kunnen geven. Mm -hmm. en nee, maar dat mijn moeder zichzelf moest voorstellen als klein meisje. Niet die vrouw. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar omdat het, om, om haar onderdeel te maken van, van het verhaal... Mm -hmm. zoals Nicky dat noemde ook. Uh, en om haar daar een actieve rol in te verschaffen. Ja. In het, in het vragen aan die vrouw. Ja. Je ja. kan je natuurlijk voorstellen dat je ook... ook Mensen hebt die misschien gewoon uh, bij je thuis langskomen. Zelf een ritueel uitvoeren en weer weggaan. Het huis uh, reinigen op een of andere manier. Ja. Als een soort van uh, service. Zo van, je belt, je komt en ze lossen het voor je op. Terwijl het veel meer, uh, krijg ik nu het idee ook naar, naar je moeder... maar ook naar het interview, uh, dat het iets is wat... Uh, dus niet alleen maar met die, met die plek te maken heeft. Maar ook met, uh, met jezelf. Mm -hmm. Wat ze van het begin ook zijn, Daar moest ik dus heel erg over nadenken. Van... Uiteindelijk is het verhaal wat je vertelt over wat je voelt. Is jouw verhaal. Dus het kan een overleden persoon zijn. Je kan zeggen het is uh, weet ik veel wat. Inderdaad uh, een, een, een het, uit Egypte. Het is het uh, Wichelroede mannetje. Of een... nee, even nee, nee, de goede, goede term zoeken weer. hoor. Heinzel-mannetje. Heinzelmannetje. Het is het, of, het, of het Wichtelmannetje. Of daar. Maar in ieder geval. Uh, en het is aan jou, zeg maar, of met wie je werkt. Hoe dat zich uitkristalliseert. Ja. Um, daar, dat, da, daar kan ik wel mee. Alleen als het daarna wel weer gaat over. Maar er zijn 98% van de verhalen die ik hoor over overleden personen. Dat zijn mensen die niet weten dat ze dood zijn. Dan denk ik, ja, maar dit vind ik een heel concreet iets. Hoe rijm je dat met de gedachte dat alles uiteindelijk energie is? Ja, overleden personen zijn uiteindelijk ook energie. In het idee van, we zijn allemaal energie. Mm -hmm. um, als alles energie is, zeg maar. Uh, om daarop voortbouwend. Dan is het dus afhankelijk van de persoon die die energie interpreteert. Of het het Heinzelmannetje is. Of uh, een overleden persoon. Of een farao uit Egypte of een godin uit Egypte mm -hmm. of uh, whatever... die bepaalt welke vorm die energie krijgt. Ja, de, jouw vraag is eigenlijk van de, de duiding van wat is er aan de hand? Mm -hmm. Ligt die bij de persoon die het meemaakt of bij het medium die het interpreteert? Ja, of wat het gewoon is. Zeg maar. Als ik zou denken, mm -hmm. uh, Ik zit nog een soort in gedachten. van Je hebt en het Heinzelmannetje. En je hebt overleden personen. En je hebt die godin. En de En je hebt de leilijn. En je hebt dit en dit en dit. Dus uh, ik zie dat nog. Als losse entiteiten. Als ja. losse fenomenen, om het zo maar te zeggen. Maar. Als ik het goed begrijp, nu, nu we hier doorheen praten. Is het uitgangspunt van Nicky... Het is allemaal energie. Even heel kort. Mm -hmm. ja. ja. Wat bepaalt wat het is? Ja, wat bepaalt wat het is? Of gaat het dan uh, over uh, energie die vast zit... ...om een bepaalde reden, weet je, die niet kan bewegen? En dat kan je dan interpreteren als iemand is dood... ...en weet niet dat hij dood is en die zit daar. Of uh, het is een godin die kwaad is. Mm -hmm. uh, want whatever. Maar dat het uiteindelijk allemaal neerkomt om diezelfde energetische situatie. Ja. Ja, ik kan er alleen Jaap zeggen. Ja, ja, ja. oké. Okay. <laughs> ik vind dit zo moeilijk. Ik snap niet waarom. Nou, omdat we het hebben over... Kijk, we zijn niet wetenschappelijk bezig... per nee. se met deze podcast. En ik heb het idee... dat jij dat wel probeert te doen... op een of andere manier. Van, wat is het nou? Dat is een hele legit vraag, want je moet natuurlijk iets... Met het, met het onderwerp. Je moet het wel kunnen vastpakken nou, op een andere manier. Anders kan je natuurlijk helemaal nergens over praten. Nou, dat gesprek met haar heb ik dat. Daarvoor had ik het heel duidelijk. Oh, dit is een overleden vrouw die, die niet weg wil, zeg ja. maar. Uh, en dat is wat we voelen. En toen begon Nikki over. Tenminste, ik weet niet precies wat ze zei. En toen had ik echt zoiets van: huh? Nou, snap ik het niet meer. Wat is dit nou? Waar hebben we het nou over? Ja. Nou over. Ja. Nou. ja. Nou ja, en, en uh, omdat ik per definitie niet uh, geloof in geesten... Mm -hmm. uh, zat al gelijk bij mij in mijn hoofd natuurlijk van... Hè, wat, wat, wat waren alle andere omstandigheden dan dat? Zeg ja, maar. Ja, ja, en dan ja. kom je er gelijk bij de persoon uit. En dan uh, da ik ga, ik ben ik niet om conclusies te trekken... Mm -hmm. of om wetenschappelijk bezig te zijn. Zeg mm -hmm. maar. Ik wil gewoon vragen en een deel van het landschap beschrijven... om het maar zo te zeggen... Mm -hmm. Uh, wat jij zegt van de persoonlijke factor, van de, de, nou ja, in de, ja. wederom mijn moeder. Um, als ik die doortrekken, zou jouw gedachte dan zijn... uiteindelijk komt alles uit die persoon weet je, die, die, het zelf, die dat ervaart? Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar kijk, dat is eigenlijk wat ik niet wilde doen. Uh, ik wil er wel over nadenken en zo. En, uh, maar ik vind, aanal, uh, vind het ook lastig... om daar iets... Uh, uh, um, definitiefs over te zeggen. Nou, Het hoeft ook niet definitief te zijn, maar... Uh... Ik denk dat mijn, mijn gevoel zegt dat... Uh... Uh, uh, ik heb er te weinig data hiervoor... Ja. om ja. hier iets conclusiefs over te zeggen. Ja. Maar ik, mijn gevoel zegt... Uh, er zijn gewoon een aantal factoren... die, die ervoor zorgen... dat misschien ook jij... Uh, onderbewust heb meegekregen. Mm -hmm. Mijn moeder voelt zich niet oké okay hier. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Waardoor jij ja, voor jou ook niet voelde als dat het haar thuis was. Ja. ja. Dat is mijn, uh, mijn take. Ja, interessant. Het, het gevaar ligt gewoon heel snel dat je overkomt dat ik overkom als, als iemand zegt van... ja, het is allemaal onzin en Nee, dat kom je helemaal niet over. Nee, dat weet, nee. Ik, dat weet ik. Maar dat is, dat, die grens wil ik heel erg bewaken ja. uh, Omdat je, anders kan je beter maar niet over praten, weet je ja. wel. Nee, maar ik vind het juist heel interessant... zeg maar, net zoals je mij vroeg net van... hey, volg die lijn is waar je op zit... vind ik het interessant om uiteindelijk die lijn die jij hebt... ook te volgen... Om, te om gewoon te horen wat er in jou... Ik bedoel, dat vind ik ook het interessante in deze podcast... dat er hier allebei anders in staan. Ik geloof nog steeds dat het een, uh, een overleden persoon was, zeg mm -hmm. maar. Um, uh, en dat, dat verandert misschien door dat hele energieverhaal. Maar ja, ik bedoel, er is niks abstracts dan zeggen... alles is energie, want mm -hmm. wat, waar hebben we het in godsnaam over? Maar ik kan me daar wel um, in vinden dat... Uh, nou ja, ik kan het nu niet goed formuleren. <laughs> maar uh, dat alles energetische sporen achterlaat. Ja. Dus een mens ook. En dat je dat kan voelen. Vind ik toch wel goed geformuleerd eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan is dat het... Um, uh, en dat dat blijft hangen op een plek. Of dat het in huis is of ergens anders. Ja. Of als er iets nou, gebeurd is. Ja, oké. Okay, maar dan heb ik dus... Als je dat, een, als je daar dan, uh, als je dat gelooft, zeg maar. Mm -hmm. En stel, dan ga je naar een heel oud gebouw toe of zo. Mm -hmm waar misschien wel 2000 mensen zijn overleden in, in, in al die jaren, ja. zeg maar. Maar ja, daar kan je, daar kan je natuurlijk een hoop, hoop over zeggen en Maar ja, dan kom je zo. misschien weer op dat punt wat, wat Nicky zei... over raakt het iets ja. in jou waardoor uh, je dat gaat voelen? Resoneert het. Dan uh, resoneert het uh, ja. inderdaad. En daar kan je dat geloof ik ook wel... tenminste, dat geloof ik dus ook van dat je daarin kan trainen... of dat je daar... Uh, weet je dat mensen, sommige mensen daar van nature... van nature van zichzelf of hmm. in ieder geval... Uh, talent voor we hebben, net zoals je talent voor voor spelen, maar dat je een bepaalde openheid daarvoor ook kan ontwikkelen. Zodat je daar ja. misschien een andere keer komt en dat je denkt: Oh, ik, ik heb nu wel, ik voel nu wel deze dingen. Ja. Of ik voel nu wel dat hier uh, mensen overleden zijn, of ik heb nu contact met whatever it may be. Uh, Thomas, heb jij uh, nog een tip voor de luisteraar? Een tip over uh, iets niet pluis in huis. Nou heb ja. ik um, vorige week... Een, mijn tip zal dus altijd een, uh, heel vaak een film zijn. Heb altijd ik, uh, of heel vaak? Nou, ja. <laughs> 95% van de... Van de van, ik sluit niet uit dat het een keer niet een film is... maar ik, ik hou zoveel van films kijken. Hmm. En ik heb zoveel uh, te tippen aan uh, jullie luisteraartjes. Ehm... Um, want uh, nou ja, ik heb uh, vorige week The Innocents gekeken, een film uit 1961. Ja, uh, eigenlijk, een, eigenlijk een film die in, in zwart-wit uh, gemaakt is, terwijl het wel al mogelijk was om gewoon kleurenfilms te maken. Uh, en het speelt zich ook nog eens in het verleden af, uh, waardoor je eigenlijk, um, er gebeurt iets heel, heel grappigs daardoor. Uh, ik, zeg, ik leg even uit waarom ik het zo'n goede film vind, zeg maar. Uh, je zit, je, je, eigenlijk denk je dat je naar een hele ouderwetse film zit te kijken... terwijl de hele moderne voor die tijd technieken worden gebruikt. Um, maar alla The Innocence 1961 gaat over twee kinderen... die uh, eigenlijk uh, weesjes uh, zijn en die worden uh, opgenomen in een, uh, in een huis... En uh, die, ze krijgen een nieuwe nanny in dat huis. En dat volgt eigenlijk die nanny, die uh, gaandeweg uh, steeds meer vermoedens krijgt: uh, dat uh, de geesten van de voormalige nanny en uh, de, de caretaker heet dat van het, van het huis, zeg maar, de tuinman, uh, nog steeds invloed hebben. Zowel in het huis als op de kinderen die daar uh, rondlopen. En het is um, ja, omdat het en een, uh, een zwart-wit film Hij speelt zich in het verleden af. Daardoor heb je niet echt het gevoel dat je naar een soort van moderne film zit te kijken. Van 1961. Um, maar het, het, het, het, het, het fukt wel met je hoofd. Zeg maar. Het zit hele mooie shots in. Er worden hele bijzondere dingen gedaan, ook uh, met geluid en met verhaal, het, het vertellen van het verhaal. Uh, en tegelijkertijd is het gewoon best wel een klassiek spookverhaal, zeg maar. Um, het is gewoon echt een aanrader. Je, je, ook al hou je niet van zwart-wit, ga, uh, ga er even voor zitten op, vooral op een druilerige zondagnamiddag of zo. En je hebt echt een, een bijzondere kijkervaring. Okay. Verder zeg ik er lekker niks over. Heb jij nog een tip? Nou, ik vond het dus echt... Heel erg moeilijk. Uh, terwijl je zou denken, nou, met zo'n onderwerp... daar is toch van alles over te vinden. En ik heb zo'n angst dat als dit eenmaal ergens uitgezonden wordt... dat dan... ik opeens denk, oh, ik had dat als tip moeten doen. Maar ik kon het echt niet bedenken. Niet qua film, niet qua serie, niet qua boek. Niet qua... Uh, tenminste, het enige waar ik op kon komen waren podcasts. Maar ja, dan zit ik in ons eigen uh, medium. Ga je uh, deze aflevering tippen? Ik ga deze aflevering tippen. Nee... Um, dus toen kwam ik uiteindelijk bij het boek uh, Het Huis met de Geesten of The House of the Spirits van Isabel Allende. Wat ik echt jaren geleden heb gelezen. Wat, me wel, wat ik wel een heel erg mooi boek vond toen de tijd. En wat ik daar, toen ik het ook weer even wat dingen over terug lezen was... ...was dat het... Uh, ...en daar hebben we het eigenlijk nu niet over gehad... ...misschien past het ook niet helemaal dan hierbij... Maar ...over um, hoe mensen contact onderhouden... ...met overledenen in hun leven... ...en hoe uh, de dood dus niet per se... ...een eindpunt hoeft te zijn... ...maar dat je ook uh, in contact kan blijven... ...met uh, je grootouders... ...je overgrootouders... ...en hoe die doorwerken in, je, in je het bestaan van nu. Het is redelijk magisch realistisch... ...het is absoluut geen spookverhaal... ...en... Um, ja, dat vond ik wel een, een hele mooie gedachte. En dat vind ik op zich ook wel toch wel weer passen bij wat we hebben besproken vandaag. Omdat het, um, omdat het dus ook niet zo gaat over spookverhalen waar je van af wil. Of zelfs als je het niet in huis meer wil hebben zoals mijn moeder. Dan toch zit er een soort van, ja, I don't know, link met geschiedenis in. Link met de mensen die eerst in je huis hebben gewoond. Uh, zonder dat dat gelijk is van... oh, boy, die moeten weg, of oh, ze spook of ze gaan met de dingen, weet ik veel... met de boeken, de, de boeken uit de kasten laten vliegen... of met, uh, weet ik veel... voetstappen op de trap, maar... dat je daar ook een verbindenis mee aan kan gaan. En dan nog steeds kan zeggen... oké, okay, ik wil dat je er niet bent, zoals dat mijn moeder dat heeft gedaan... maar dat het... Um, en wat zei volgens mij Nicky ook, als ik het goed heb onthouden... het gaat ook over jou als mens in huis... en niet alleen maar over... een spook in huis... en. Dat, nou, dat, dat was voor mij de link met, met dit boek. Hm. Dus ik weet niet echt of ik het tip... Want daar heb ik het dus iets te lang geleden voor gelezen. En ik heb dus ook niet meer voor deze aflevering geluisterd. Oh, shame on me. Of ge gelezen. Maar um, die link zit er voor mij wel heel sterk in. En ik weet wel dat ik het vroeger een heel mooi boek vond. Dus, nou ja, misschien ook een tip aan mezelf. Super. Klinkt goed. Nou, dank je. Ja. <laughs> Klinkt goed. Klinkt goed. Yes. Um, show notes. Uh, zijn we te vinden op de site. En de site is hetdwalicht.nl. Yes. Daar heb je ook de mogelijkheid om een uh, voicemailtje of een berichtje achter te laten. Ja. Mocht je iets uh, te vragen hebben of je wil feedback geven. Of je hebt zelf een verhaal, ervaringen, wat dan ook, die je graag wil delen. Dat uh, vinden we super, super leuk. Zeker. Dus uh, klim in de pen of uh, spreek wat in. En uh, dat vind ik uh, waarderen we enorm. Ja, absoluut. absoluut. En, uh, en de show notes, ook als je meer wil weten over Nicky... over haar werk, als je denkt... nou, ik wil eigenlijk zelf wel um, dat ze eens een keer bij me thuis komt, uh, komt kijken... dan uh, dat vind je ook allemaal terug in de show notes. Yes. En uh, we zien jullie graag terug bij de volgende aflevering van Het Dwaallicht.